Uh, we zitten hier in Café Libertaria met niemand minder dan de enige echte... Uh, ja, wie, wie van de drie zal ik beginnen? <laughs> Johan Jongepier. <laughs> ja, ik, ik ben er sowieso. Uh, we hebben Ronald Bel en uh, Lenteman en Henk. Hallo! Hallo Henk! Ja, leuk dat je een keertje live meedoet. En Lenteman, ja. hè? Lenterman is er ook weer. Hele goedenavond, uh, luisteraars. Ja, goedenavond. Uh, ja, gezellig. Uh, in ieder geval laten we de show beginnen dan, hè? Nou goed, dan gaan we beginnen met de goud, zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter en de Fertility Index. En trouwens, ik zeg nou wel, goud en zilver, die hebben we even niet, want Jurrien is nog steeds op vakantie. Maar daar doen we, doen we de, de Fertility Index in de plaats. Dus uh, zullen we daarmee beginnen? Ik weet niet eens wat het is. Uh, dat is een dingetje van Lenteman en Henk. Henk, de Human Fertility Index. Het uh, aantal netto geboren kinderen ten opzichte van het uh, aantal liters uh, geërculeerd zaad. Uh, wat heb je daarover? Nou, kijk, de cijfers uh, hebben behoorlijke fluctuaties uh, laten zien. Want het begon eerst met uh, libertariërs die foto's van elkaar gingen delen. En dan zie je allerlei punten en pieken. En, maar toen daalde zeg maar hun uh, geestelijke leeftijd. Dus uh, toen hebben we daar een correctie op aangepast. Dus we zijn weer op hetzelfde uit, zeg maar. Oké, okay, ja, ja goed, nou, dankjewel. Dan gaan we even naar de, de marihuana, of de cannabis index. Um, de, de website wilt u dit even gaan, gaan allemaal zelf bijhouden, dan is het gewoon maruanaindex.com. daar halen we al die cijfers vandaan. Uh, die staat op dit moment op 243.95, uh, hij is ietsje omlaag gegaan uh, staat erbij. Uh, goed, en dan hebben we nog de bitcoins uiteraard. Die staat, die is gestegen weer jongens. Hij oh. we staat nu op 250 uh, eurotjes. Vorige week was die uh, 230 eurotjes. Dus dat is weer uh, 20 eurotjes omhoog. Dus uh, ja, misschien komt er weer een, uh, een boom aan. In ieder geval iets wat nooit omhoog gaat. Het is, uh, nou eigenlijk ook alleen maar omhoog gaat bedoel ik, sorry. Het dus hangt vanaf uit uh, welk perspectief je het bekijkt. Uh, is de staatsschuld. Die staat op dit moment op 474,4 miljard euro's in het rood, ja. Nou ja, die staatsschuld en zo, die, die loopt op. Maar ik vraag wel eens of mensen door hebben welke orde van grootte van de getallen dit zijn, zeg maar. En hoe dat, de schaal daarvan. Ik heb het idee dat, uh, dat men daar af en toe nog een beetje de plank mislaat. Doen alsof het over het uh, huishoudboekje van uh, het, uh, het uh, middenmodale gezin gaat. Maar dat is niet helemaal zo. Nee. Nou, met de huidige staatsschuld kun je toch wel een asielzoeker tot je nemen. denk ik. <laughs> ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, je moet hem eigenlijk even delen door het aantal werkende mensen. Een beetje, uh, en dan even kijken wat, wat de rente erover is uh, ieder jaar. En dan kom je toch ongeveer uit op 3000 euro... Uh, Per werkende aan rente wat je per jaar betaalt. Dus, uh, maar ja, ik geloof dat die rente nou heel laag is hè. Misschien Ronald, weet jij dat beter uit te leggen? De rente? Ja, die wordt uh, laag gehouden door deze B. Ja. Dus dat, dat, dat, dat verhaal van dat 3000 euro per jaar is, dat klopt niet helemaal denk ik nu hè. Of... Uh... Nou ja, die, die staatsschuld wordt natuurlijk over de tijd opgebouwd. Dus elk jaar worden leningen uitgegeven en langlopende leningen. En met een 30 jaar tijd is er al van een hoge rente op zitten. Dus ik denk dat het gemiddelde rente iets van 3% zou zijn op die 474 miljard. Maar dan kom je toch wel weer uit op 3000 euro, de man. Ja, goed. Nou ja, laten we naar de, de, de melkboeren gaan. Want die moeten gaan dokken. ja. Ze hebben te veel geproduceerd. Ah, jee, dat mag jee, jee, natuurlijk jee, jee. niet in onze socialistische helstaat. <laughs> Daar moet je aan je quota houden. En anders zal je moeten bloeden. Dus uh, we mogen even 135 miljoen uh, ophoesten Die uh, ja, natuurlijk doorberekend gaat worden aan de consument. Dus uh, ja, of de consument gaat in de supermarkt meer betalen. Of uh, via de belastingen meer aan uitkeringen. Omdat de mensen over de kop gaan natuurlijk door dit soort uh, routes. Misschien niet zo van markt als Circus rents, Maar ze zullen dan wel fiet gaan. Ja, ja, ja, dat betekent gewoon dat er zometeen straks maar een uh, stuk of vijf grote melkboeren in Nederland zijn. De rest is gewoon failliet gegaan door al die boetes. Ja, het uh, werkt kartelvorming natuurlijk wel in, in de hand. Dit soort dingen. nou ja, ik vind melk toch smerig. Dus, uh... oh, ja, jij drinkt er niet hè? Nee. En, en jouw lijst geen lactose? Nou, soms af en toe, ik eet ook wel gewoon kaas. Maar ik snap niet dat die melkindustrie überhaupt nog bestaat. Mm -hmm. Op zo'n schaal. Dat iedereen pakken melk in zijn koelkast heeft staan. Maar ja, dat het uh, dat, dat inderdaad, kartelvorming, ja, dat zie je overal. Weet je, met met zo'n uh, zo enorme hoge druk op de administratie, uh, via, ook via belastingen, uh, maar ook uh, de re regelgeving die er is enzovoort. Die kan eigenlijk alleen maar door grote corporaties echt geuniformiseerd, goed worden uitgevoerd. Als je in je eigen bedrijfje zit, ja, dan moet je dat dus allemaal in je eentje doen of met een paar man. En dan heb je daar geen andere afdeling voor. Ja, de consument betaalt uh, uiteindelijk de prijs. Maar die mag ook kiezen, dus ja, logisch. Ja, Melkgebruik is natuurlijk groot gemaakt in het verleden, mede door de overheid. Ja. En, we wilden zelfvoorzienend zijn in Europa. Er zijn een aantal producten aangewezen die, ja, waar we, die we moesten hebben. Dus ja. dit, de gegarandeerde afneemprijs, vervolgens de melkplas, vervolgens uh, propaganda van drinkmelk, want het is gezond. En dat zit er nog wel in, uh, in, in de Nederlander ook. Ja. Dus ja, nu, nu moet weer een marktevenweeg gevonden worden. Maar het zal nog wel even duren voordat uh, vraag en aanbod weer bij elkaar komen op een uh, marktconform niveau. In, uh, in Amerika had ja, je op een gegeven moment zo'n hype om de libertariërs dat ze met z'n allen rauwe melk gingen drinken. Kunnen jullie er nog wel eens aan meegedaan hebben? Of, uh... Nee, wel de berichten op zien komen dat mensen ervoor opgepakt werden. Ik heb wel uh, rauwe melk uh, gedronken. Nee, ja, Ik ook, in Frankrijk kan je het gewoon krijgen. Ja, bij uh, mijn zusje op de biologische namens, uh, boerderij, zeg maar. Dus... Ja, ja. Gewoon uh, zelf op de boerderij. Uh, ja. Dat is wel lekker hoor. Ik heb het ook wel gedronken. In Frankrijk kan je het nog gewoon kopen. Dus, uh... Ja, maar het is wel voor kalfjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Het, is, het is een raar verhaal. Want blijkbaar hebben we te veel melk. Maar we, op hetzelfde moment hebben we ook te weinig melk. Want uh, de babypoeder uh, wordt massaal <laughs> ja. gekocht. Ja, ik moet altijd zo lachen in de supermarkt. Als je inderdaad mensen alleen melkpoeder ziet halen. Twee maximaal. En dat zie je dan buiten afgegeven worden niet anders. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Hoe heerlijk, hoe de, hoe de overheid markt bevordert. <laughs> ja, het zijn weer banen, hè? <laughs> Moet je dan nou ook eens een identiteitsbewijs laten zien? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Dat er zal wel het... geen alcohol in zitten. Dan gaan we weer naar het volgende. Want dat is ook weer, uh, ook weer hilarisch. Er heeft een man 66 jaar lang zonder rijbewijs uh, rondgereden. Ja, en in plaats van dat hij een beloning kreeg, kreeg hij een. Guinnessboekvermogen. <laughs> nou, Dat had hij eigenlijk wel verdiend, maar hij kreeg. Boek. Hij keek, dat, is hij... Een jaar, hè? dat is echt gewoon. <laughs> ja, ik zou zelfs als ik een politieagent was, ik zou tegenkomen. Hij uh, zou me vertellen, 66 jaar. Ja, dan zou ik toch even mijn pet afnemen, zeg maar. Wat ik dan verder ook zou doen. Ik zou zeggen van, oké, okay, dan heb je wel gewoon goed gereden. Ja, ja, ja. Hij heeft niemand kwaad gedaan. Hij uh, heeft waarschijnlijk nooit een ongeluk gemaakt. Anders was het al uh, opgevallen geweest. Ja. Maar de, in plaats daarvan, uh, ja, boete hè. Maar dan zie je ook maar weer hoe effectief de politie is om ons te beschermen tegen dit soort criminelen. Ja. En de ochtend de 66 zijn ermee weggekomen. En dan nog steeds is dat geen bewijs dat je kan rijden. Ja. Maar waar komt het eigenlijk vandaan, dat rijbewijs? Sinds wanneer moesten mensen bewijzen dat ze kunnen rijden? Ik denk ja, dat de maatregel is, naarmate het aantal verkeersregels toenam en de, en de ja, boel ingewikkelder werd gemaakt. We hadden gewoon die, die, die reguleringsdrang, zeg maar, die, die, die er is ontstaan, zeker in dit land, dat het op een gegeven moment van ja, dan moeten mensen ook een examen hebben, want je snapt er geen reet meer van, uiteindelijk, al die verkeersborden en shit. Ja. En het is al lang bewezen dat als je al die shit weghaalt, dat er dan minder ongelukken gebeuren, als mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, ook over het voertuig en dat soort dingen, uh, dat ja, eigenlijk dat, het aantal ja. ongelukken afneemt. Maar ja. Um, dan verdienen hier mensen in het land natuurlijk ook gewoon geld aan regels. Ja, zeker weten, Ik ja. denk dat, dat dat wel een van de dingen is zo van, ja, als je afhankelijk van bent, van regels om jouw baan te behouden, dan zul je die regels fanatiek gaan enforcen. Uh, ja. Sinds 1905. Als je, op... ja. Maar jij had het gevonden van sinds 1950, zei je? Sinds 1905. 1905, oké, oh, okay. ja, ja. Nou kan ik me herinneren dat we in het begin ook wel de regel was... dat iemand met een rood bord voor je auto uit moest lopen. om moest laten zien dat je eraan kwam. Dus wat dat betreft was dit misschien wel een verbetering. Maar dat is uit Amerika. Ik weet niet of we dat ook in Nederland hadden. Oké, oh, oké, okay, okay, okay. Ik weet wel dat een nummerbord is in Amerika officieel niet verplicht. Alleen ja... Ga ah, maar eens zonder een nummerbord op je auto te rijden, krijg je meteen een politieagent op je dak. Ja, dat zijn over het algemeen niet de mensen die de wet kennen. Nee, klopt, klopt, klopt. Er was een man die had uh, het heel lang uh, expres gedaan zonder een nummerbord te rijden, maar die heeft uiteindelijk toch wel een nummerbord genomen om van het gezeik af te zijn steeds. Maar er zijn wel een aantal agenten die dankzij hem uh, hun baan opgezegd hebben. Uh, maar uh, de, de nummerbord is ook wel een heel interessant verhaal. Het is uh, gekomen vanwege de, de T-Fort. Op een gegeven moment reed bijna iedereen een zwarte tief ja. en Men wist niet meer van wie welke auto was. Ja, je kan choose any model. Een, een witte fietsenplan. Een witte fietsenplan. is ja. iets, iets in die vorm, ja. Maar overal staat een zwarte t voor. is ook eens voor mij. Ja, ja, verf dat ding dan of zo, weet je, dan had je die nummerplaten ook niet gehad. Maak een mooie tekening op. Maar ja, dat is niet wat mensen deden en nee, dan gaat het registreren. Ja, goed, ja, ja. ja, ik heb zelf het idee dat. Uh, Vrijheid van verkeer op zich wel leuk is, maar het moet niet te vrij zijn. Ja, dus dat het, uh, het komt altijd weer terug. Ja, dus, uh, nou, dat is ja, psychologisch, Henk. Ja, ja, nee, maar goed, weet je, het is natuurlijk ook snel gegaan. Hè? Dus uh, ja, je had dan eerste paard in en wagen, uh, nou, en ineens komt die stoommachine, uh, en ik geloof 40 jaar later rijden dan al de eerste auto's. Ja, dat, dat vergt er nogal wat aanpassing en. Uh, ja, ook veel gejanken uh, natuurlijk van, uh, oh, mijn kindje is en, uh, Maar ben, ja, je wel, zo... ben je wel eens in een, Aziatische, een grote Aziatische stad geweest? Uh, nee, nee, nee. Dat is een wonderlijke ervaring hoor, voor een, uh, voor, voor een Europeaan, die in een, zeker voor een Nederlander waar alles helemaal netjes en keurig gaat. Nou ja, maar het is, uh, het is helemaal dus niet zo van gemak dient de mens, weet je wel. Terwijl, uh, inderdaad, van wat is er nodig? Nou... Gewoon een beetje rust, een overzicht in die auto. Nou, en dan draai je vanzelf aan het wieltje en uh, je komt er zelf wel ergens uit, snap je? Het is juist nu ook die volledige overtuiging dat je een rijbewijs hebt gehaald. En van de week heb ik toevallig een ritje mee mogen maken. En dat was echt zo'n uh, instructeur uh, zoals uh, Robin, uh, hoe heet dat, Ronald Goedemond uh, dat zei, zo van... Uh, zo, dan gaan we nou eens even uh, linksaf, weet je wel. <laughs> maar nou, ondertussen dan gewoon twintig uh, lessen proberen uh, te slijten. Terwijl ik mij op zich al prima safe voelde in die auto, sterker nog. Ik heb nog een keer bij een, een grote bink in de auto gezeten. Die uh, net was afgereden. En hij ging ook achteruit parkeren. En hij reed een deukje erin. En zij had dat niet, weet je wel. Uh. Dus dan verkoop je gewoon... Uh, ja, angst, weet je. Gewoon van uh, een beetje moeilijk doen en uh, dat soort dingen. En ja, daar zit het geld in. Ja, weet je wel, ik heb uh, een paar jaar geleden mijn uh, scooterbewijs uh, uh, gehaald. Uh -huh. En inderdaad, er waren ook heel veel uh, regels veranderd... in de tijd dat ik mijn fietsbewijs had uh, gehaald. Heb jij maar een de fietsbewijs gehaald rij... ja. dan? Ja, zeker. De lagere school, gewoon verkeersbewijs. Uh... Oh, dat, ja, ja, ja, ja. Maar weet je... Toen reed dus een tijdje op de Brommer en dan werd ik gewoon door zestigers van de rijbaan gedrukt. En zij waren nog niet op de hoogte gesteld oh, ja. van de, weet je wel, dat ik niet meer op het fietspad mocht met mijn Brommer. De ja, mijne kan gewoon 45 minstens. En, dus ik kan gewoon met het verkeer mee. Dus, oh, ja. Maar ja, hij drukte mij echt van de weg af en wees me naar het fietspad. Weet je. Ik dacht, wat the fuck is dit, weet je wel. Maar ja, dat krijg je dan ook weer, van mensen die zichzelf uh, heel uh, rechtvaardigen tot, tot, tot uh, bepalen van wat goed en fout is in de, in de regels en, en, en zelfs als dus die fucking rijinstructeur waar ik van de weken dus in de auto zat. Toen uh, zaten wij dus hier bij een kruising en er kwamen drie mensen erop af, weet je wel. En dan zeiden ze zo van ja, iemand moet het uh, initiatief nemen, maar dat is dus niet helemaal zo. De meest rechtse moet het uh, initiatief nemen, dat is de regel. En dat wist die Lul niet eens. Oké, okay, uh, ja, ik heb het toen, ik heb wel eens vaker verteld dat we, we hebben hier rijsschool hebben, Ik weet niet of die nog bestaat, maar die, uh, die, die maakt hier in de buurt de weg onveilig. <laughs> uh, <laughs> Op een gegeven moment werd ik bijna van een zebrapad afgereden, en toen, toen, toen, toen zei ik er wat van. Dus een man die, die, die, die, had, die was gestopt en die zegt van wat is wat is? Ik zeg: ja, zebrapad, hè? Ik, als je, dan moet je stoppen. Hij zegt: Oh ja, als jij is die lijntjes op weg, jij ja, stop. Dan zegt hij tegen die. Ja, sorry, we nog ook nog niet helemaal op de hoogte van de regels, maar goed. <laughs> nou, kunnen ze toch even helpen. Dat is toch ook hè, de ulti ultieme Libertagische droom. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Op gaat rijles geven, maar hij is een regeltje vergeten. Dan lijst je hem er even op. <laughs> <laughs> als dat een beetje in normale orde kan, zeg maar, wat ik vooral veel zie, is dat mensen gewoon redelijk agressief naar elkaar zijn. Ja. En, en, en dat, uh, dat is eigenlijk wel jammer, want ja, ja, ja. Ja, als je, uh, kijk, uh, inderdaad dat stukje uh, non-agressie, ja, het helpt ook al in de communicatie, als je er gewoon even een grap over maakt, weet je, je kijkt elkaar in de ogen aan, en het is oké, okay, maar ja, je ja, ziet dus heel vaak dat het uh, direct naar confrontaties uh, uh, neigt, ook in het verkeer. En dat, uh, zeker in het verkeer. Uh, ik zat bij mijn moeder in de auto en die zit af en toe ook gewoon te, te schelden tegen andere verkeersdeelnemers. En zo van, ja, ja daar wordt het er ook allemaal niet beter van. Want uh, je focus moet naar dat, gewoon, dat besturen van het voertuig en niet naar het schelden op je medeweggebruikers. Uh, dat is heel simpel. En... Nou, mijn moeder is wat dat betreft een goede bijrijder. Want ze heeft geen, dus uh, geen rijbewijs. Maar zij tikt dan op het raam en heft haar middelvinger. Zij, zij draagt een steentje ook altijd bij in het verkeer. Ja precies, maar dat, dat scheelt, dan kun jij je gewoon op de weg concentreren. Dan doe je dat werk, zeg maar gewoon. Oh, jongens, jongens, jongens, jongens, ja, goed. Of er iemand er nog iets aan toe te voegen heeft, en dan gaan we gewoon naar het volgende onderwerp. het uh, grootste respect, 66 jaar zonder rijbewijs. Zeg maar. Ja, daar, daar hadden we het eigenlijk over, nee, Ja. Ja, ja. <laughs> ja nou, dan heb je dus geen, uh, ja, het is jammer dat je dan geen recht hebt verworven, weet je wel? Gewoon eigenlijk heb je het dan bewezen. Ja, je gewoon, direct op audiëntie bij de koningin en uh, lintje, weet je wel, zo van, ah, je bent echt een Nederlander. Ja, you beat uh, ja, the system. Ja. ja, maar dat is, dat is wel zo, als jij heel lang illegaal in Nederland verblijft, dan ben je uiteindelijk wil je gewoon, ben je, ben je, heb je recht om Nederlander te zijn of zo, hè? Ja, ja zoiets schijnt er te zijn. Nou ja, ja, nou, en we zijn al bijna dus zo, dat als je dus zoveel jaar de, het systeem kunt uh, verslaan, ja, dan, dan, dan, ja, dan heb, je iets, heb je iets gedaan wat bijna niet meer mogelijk is, weet je wel. Ja. Het systeem, het is bijna een matrix en ja, weet je, het is gewoon een kunst. Ja, ja. En aan de andere kant is die man natuurlijk ook wel een, een voorbeeld van waarom, als we echt een vrije samenleving willen hebben, dan moeten we eigenlijk gewoon de hele overheid gewoon negeren en gewoon leven alsof die niet bestaat. Ja, nou ja, hij kan het zich niet permitteren om met zijn auto naar rijgedrag te gaan vertonen, want dan is het spelletje over. Ja, misschien had hij er ook geen behoefte ja. aan natuurlijk. Nou ja, dat is een leuke these in het kader van vrijheid, is van hoe meer regels, uh, uh, hoe meer uh, regels overschreden gaan worden. Ja, maar ja. Aan de kans is overigens dat je eerder wordt gepakt in zo'n vuik, hè? Mm -hmm. Je kent zo'n uh, Facebookpagina, dat heet dat politiecontrole uh, Groningen. Mm -hmm. Daar zijn gewoon dagelijks, zijn ze met tientallen bezig om gewoon mensen in het verkeer te vangen. Ja, ja, ja. ja en dat, dus dan doe je nog niet eens iets fout. Misschien heb je een papiertje niet bij je of dat soort dingen. En dan ben je gewoon de sjaak. Weet je wel, gewoon compleet... Uh, complete secundaire voorwaarden eigenlijk. Het zegt ja. niks over je rijkunst of wat dan ook. En, en dan ook nog miepen als je agressie tegen zich krijgt, dat is nog wel het meest bijzondere. Ja, volgens mij zijn die vaak ook om andere redenen natuurlijk. Hè. Natuurlijk niet om te controleren of iedereen wel zijn papiertjes bij zich heeft. Maar dan kunnen ze ook meteen lekker in de auto gaan snuffelen of er nog drugs in zit ofzo. Het is gewoon, hoe heet dat, bullenbakken? Het is gewoon treiteren, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, je ziet nu ook de, de toegangspoortjes uh, op de grote stations worden geplaatst. Uh, ja. Voor de OV uh, Meuk. Ja, ja, dat, ja, ja. Je ja. kon er eerst altijd nog doorheen lopen. Uh, hoe Rotterdam kwam ik al tegen dat, dat ze daar dicht zaten. Opvallend um, veel incidenten opeens eh, met treinen en conducteurs. Sinds die dingen er zijn? Ja? Ja. ja, bij ons staan ze ook heel lang, maar ze werken nog niet. Maar, uh... ja, het, schept een, het schept een raar sfeertje. Hè. Kijk maar als mensen zich opgesloten gaan voelen. Ja, ik, ik wilde het al Checkpoint Charlie noemen. Dus, uh... mm -hmm. <laughs> uh, ja, in Groningen is er vorige maand zo uh, ja, inderdaad zo'n gecontroleerde actie. Heel perron afgesloten en dan iedereen bij het uitstappen op de kaartje controleren. Mm -hmm. Terwijl het leed is dan al geschiet. Het is. Uh... Ja, weet je, en dan ga je zelfs nog proberen te naaien, maar ook nog de reizigers die gewoon niks hebben gedaan, weet je wel, die gewoon op tijd staan, die moeten gewoon uh, als een kudde voor dat hekje staan wachten. Het, is, het, wo het wordt redelijk onmenselijk. Uh, ja, je wordt heel erg geconditioneerd van je bent van de staat, je moet doen, uh, wat wij zeggen. Ja, en dat is toch een privaat bedrijf, NS? Ja, volledig in handen van de staat. Ja, maar toch wordt de dus politie... Kijk, uh, ik loop met mijn kinderen daar. Op die stations. En die zijn gewoon in een wereld aan het opgroeien waar dit normaal is. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ik, ik, ik stel nog de vraag: Zo van goh, hè, 1933 en dat soort dingen. Nou ja, goed. Ja, <laughs> uh, wanneer, wanneer gaan ze nog Arbeid maakt vrij boven die poortjes zitten? Participatiemaatschappij. <laughs> nee, dat moet iets anders worden. Dat kan niet. Ja, naar nou, Arbeid macht, vrij, dat is een beetje te snel. Ja, als, je, als je op de trein gaat, wil je niet dat al lezen. Want dan <laughs> ja. <je> het, oh. <laughs> De NS, we brengen je ergens naartoe. Ja, goed. Nou ja, um, we hadden het over een man met een rijbewijs. <laughs> ik weet niet of ik een bruggetje moet maken naar Starbucks. Maar, uh... Ja, van, de, uh, van een individuele held naar, zoals ik heb gelezen, corporate helden. Ja, want het is wel een voorbeeld natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben een belastingvoordeeltje gehad. en uh, konden wij het allemaal maar krijgen. Maar... <laughs> uh, ja, en dat je uh, ook al verdeling onder de libertariërs. Hè? Is het. Uh... Ze hebben uh, belastingvoordeel gehad. Dus het is niet zo dat ze geld kregen, maar belastingvoordeel. Nee, de, de Europese Unie noemt het staatssteun. Ja. Ja, ja. ja, ja, Terwijl de ze hadden kregen. minder belasting betaald. Ja, ja. ja, net als de koning. Ja, de koning betaalt helemaal niks en zijn familie... Uh, nu hebben ook allemaal voordeeltjes. Ja, daar is ook geen Nederlandse belasting. Ja, en dan staan uh, nou, een aantal mensen klaar om te zeggen van... Hey, weet je wel... We, Minder belasting, maar weet je, eigenlijk kan het mij niet zoveel schelen, want het is geen natuurlijke persoon, het is een rechtspersoon en ja, fuck ja. that, ja, ja. Maar dat is, dat is mijn insteek. Maar We hebben hier iemand in de uitzending die heeft uh, gestudeerd voor dit soort dingen, Ronald? Ja, ja. ja nee, ik, ik deel het uh, oordeel van, van Richard, ze ja, hoeven minder afpersgeld te betalen, dus hij uh, ja, zou ja, ja. Als, als libertariër over klagen. Niet dat er andermans geld wordt herverdeeld. Ja, je moet, kijk, het is trouwens wel een, een klein verschilletje. Want je, je betaalt wel ergens voor, alleen de, de manier waarop. Hè. Je betaalt onvrijwillig voor allerlei diensten waar de overheid een monopolie op heeft. Maar als alles in de, geprivatiseerd zou zijn, dan zou je alsnog betalen voor die diensten. Alleen dan heb je een eerlijke prijs. Dus, ja, dan heb je ook keuze. Ja, ja en je hebt keuze natuurlijk. En, dat is het hele punt. Dus het is niet zo dat wij tegen het betalen zijn voor die uh, diensten. Alleen de wijze waarop, hoe het nu gaat, zeg maar, hè? dat je verplicht wordt om voor een monopolie te betalen. Ja, gedwongen winkelnering. Ja. en inderdaad dat er één partij het recht heeft om een bepaald product te leveren. Ja. En de rest wordt in de gevangenis gegooid. Maar inderdaad, Starbucks heeft een deal gemaakt met de Belastingdienst. Zoals het nu naar uitziet, tikten ze elk jaar 1,2 miljoen aan belastingen af. En dat bedrag hebben ze constant gehouden door ja, het bedrag dat ze royalties betalen aan het buitenland elke te herrekenen. Dus dat wisselde elk jaar. En ja, dat krijg je als normale ondernemer niet voor elkaar. Dan spreek je gewoon één bedrag af. Wat betaald wordt per product of per jaar. En dan wisselt je ook je winst en dus ook de belasting die je erover betaalt. En dat kon volgens Europa niet door de beugel. Nee, ja, raar hè. Europa die vindt dat. En is Nederland nog wel soeverein dan? Nee, hij is echt verworden tot de provincie. Volgens ja. mij komt nu al uh, 60% van de regelgeving uit Europa. En ja, die verkrijgen telkens boetes... Dus het is wel duidelijk wie de baas is en wie de ja. bitch. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, nou, het is ook een beetje oneerlijke concurrentie, natuurlijk. Dat is wat de er jammer aan is. Hè. Dus niet dat ik zeg van, uh, nou, dat er meer belast moet worden. Want uiteindelijk wordt dat ook dan weer uh, verrekend op de klant, natuurlijk. En die hele belasting slaat ook echt nergens op. Hè. Dus uh, het wordt nu dus zo absurd dat als ik gewoon. ...ergens een keer geld aan geeft, dan wordt het nog een keer belast... ...en dan nog een keer, en dan nog een keer. Weet je, op een gegeven moment is een euro gewoon compleet belast geweest. Weet je, er zijn, zijn wel grotere constructies eigenlijk dan die Starbucks, weet je. toevallig uh, keek ik van de week uh, nog even een stukje over de uh, City of London. Uh -huh. En nou uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend lijp. Dat, dat is echt, dat is echt uh, tax haven... En dat is nog wel meer een soort uh, vrijstaat. Oké, okay. oh, daar gaan we ja. naartoe uh, verhuizen. <laughs> ja, ja. en Het uh, Financial District, uh, Henk. Ja, ja, ja, ja. Oh, Oké. Okay. Financial ja, District en. Ja. Uh, Londen, uh, Washington DC. Ja, ja, maar. Nou, ja, we kennen is, hem wel. Voorlopig Where is Vegas. Uh, die uh, City of London is wel redelijk interessant zo. So omdat het hangt ook samen met die uh, Magna Carta, zeg maar. Het is zeg maar gewoon de rol van de koopman in uh, Europa. Is, uh, ja, dat is, Dat is lang niet meer, zeg maar, uh, zoals een, een bakker of zo. Of de kleding, weet je wel. Degene die gordijntjes verkoopt op de markt, weet je wel. die kledingkoopman, al lang niet meer, weet je wel. Mm -hmm. Je hebt gewoon instanties die gewoon enorme percentages in de wereldeconomie beheersen en het staat zo haaks eigenlijk op wat je geleerd wordt met geschiedenis en met uh, met uh, economie het staat zo haaks op op zeg maar de standaard de norm dat het apart is en ik zou het een gillig vinden als Europa daarop in gaat hakken mm -hmm. het gaat niet gebeuren mm -hmm. Stel je nou eens voor dat er allemaal GroenLinksers in, uh, in het Europese parlement komen. En ze, gaan er, uh, en ze gaan erop los. Weet je wel? Zo van: dit is onrecht. En uh, Occupy, want je had dan natuurlijk ook op een gegeven moment een Occupy uh, London Stock Exchange. Die zit er ook in. het ging om het hele systeem, zeg maar. Mm -hmm. ja, dus uh, er zit de Bank of England in. En het is echt allemaal vrij schimmig, zeg maar. Het bankensysteem. Is eigenlijk ook uit een soort marktkoopmanachtig iets ontstaan. Het, het is nu ook buiten elke proportie getreden. Ja, echte bankiers van vroeger heb je niet meer. Nee. Nee. Mijn, mijn opa die heeft nog meegemaakt dat, dat de bank waar hij naartoe ging, die, die man die kende hem persoonlijk. Ja. En hij kon daar zijn geld brengen. Uh, weet je wel? Maar nu, nu, nu, nu het persoonlijke is het persoonlijk helemaal weg. Ja, fuck What? klantenservice. Dus de financiële sector is het geworden, ja. Nou, ik denk dat het zin heeft om daarbij stil te staan bij het idee uh, dat de digitale revolutie nogal een uh, impact heeft gehad op het uh, monetaire systeem. Uh, daarvoor konden natuurlijk wel in computers worden vastgelegd uh, wat iemand had staan en daar was administratie van. Eerst was het papier, later werden dat, dat wel computers, maar toen was er nog niet zo heel snel en veel internet. En nu. Uh, zit je dus eigenlijk al in een situatie waarin heel veel grote beurshandelaren gewoon computeralgoritmes loslaten. op uh, de high frequency trading heet het, geloof ik. Ik kwam daarachter ja. in 2008. Dat die, dat die op die manier aan het handelen zijn. Dus de hele schaal is zoek, zeg maar. De, de, de, de, er is uh, niet echt meer individueel geldbezit. Uh, alles staat in verbinding met elkaar. Uh, ze kunnen heel snel, makkelijk dingen van rekening afschrijven. Uh, dit is een, ik denk dat je niet meer zo mag, erover mag denken dat het nog iets is uit die tijd, zeg maar. Dat je, want dat zie ik vaak bij de nostalgische libertarische reflex, is van ieder zijn eigen geld en dat soort dingen. Maar dit is al een totaal ander iets. Het is eigenlijk al geen, geen harde valuta meer, maar voornamelijk binaire code mm -hmm. die getallen aangeeft. En, en dat maakt het gewoon anders. En uh, uh. Daar, daar is eigenlijk nog helemaal niet zoveel... Tenminste, ik heb helemaal niet zoveel mensen daar, daar metafysisch of filosofisch bij stil zien staan. Dat 97% van dat geld op de wereld is zijn getallen in een computer. Punt. Ja, ja, ja klopt. Het is niks anders. Uh -huh. En we hangen alles eraan op. Ja, en dan, dan is er dus zeg maar nog het systeem. hè? Het systeem die eigenlijk toch wel een beetje bepaalt waar het geld naartoe rolt. En ik denk van... Kijk, je kunt wel zeggen, hè, je kunt heel erg libertarisch er naartoe gaan kijken. Zo van. Wat nou als de EU de uh, City of London aan gaat vallen, weet je wel? O, ja, want dus, daar had je het net over. Ja ja, ja, ja. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de chips en cola pakken. <laughs> en kijken wat er dan gebeurt. Want volgens mij komen dan de werkelijke verhoudingen naar voren. Dat er gevraagd wordt van zo. So, maar hoe denk je dan dat je je zetel in het parlement hebt uh, gekregen, jongen? <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat soort uh, dingen. En uh, ja, Ik denk dat dat wel uh, gaat spelen, zeg maar. Ja, ja ze zullen nooit, uh, je, jij wil zeggen, ze zullen nooit gaan bijten in de hand die hun voet. Nee, en dat hoeft dus helemaal niet zo direct te zijn, weet je wel. Want natuurlijk wordt ook niet iedereen gevoed. Yeah, dus er kan iemand doorglippen die inderdaad uh, gewoon niet weet wat uh, de verhoudingen zijn. Mm -hmm. ja, die wordt dan kalt uh, gesteld of uh, gewoon de buiten gehouden of die komt niet in de media of wat dan ook. Ik bedoel, het is wat dat betreft wel een systeem wat aan, uh, grote, van, van grote belangen aan elkaar hangt zeg maar. En dan vind ik het altijd grappig dat libertariërs die gewoon hooguit, laten we zeggen, 10.000 euro gespaard hebben, zich tot dat volk waarnend. en <tie> Ja, ik denk niet dat dat reëel is. Nee, nee, nee. Maar ja, hoe, uh, hoe denk je dat... Uh, de, wat heeft de City of Londen met... Uh, hoe heet die, die gast van GroenLinks? De jochie? Uh, ik ben even... Jesse Klaver. Jesse Klaver, ja. Nou, kijk. Jesse Klaver. Uh, nou, er wordt... Um, ja, weet je. Je, je kunt gewoon uit, met verschillende hoeken... Kun je gewoon een... een uh, als je een tand trekt. Mm -hmm. Dan moet je gewoon heen en weer ropen. Snap je? Ja, ja, ja. Ja? En uh, zo, gaan, zo worden sommige dingen, hè, als je het afzet tegen uh, nou, het uh, complete uh, collectivisme weet je wel, en dan heb je dus het uh, linkse van het uh, socialisme tot het rechtse van het fascisme zeg maar. Ja, ja. En nou dat kun je wel net doen alsof dat uh, compleet tegenover elkaar staat, maar het probeert je vrijheid af te pakken. En dat is wat ik nou weer zo mooi vind aan de libertarische partij. Of in ieder geval mensen die daarmee bezig zijn. Die denken van, hé, hey, dat is wat ons steeds wordt afgepakt. Ja, ja, ja. He, Dat is wat wij aan de politieke spectrum uh, weten toe te voegen. Ja. En uh, of het nou zeg maar verslaving is aan geld en die 97% bullshit waar uh, uh, Daniel het over had. Of uh, aan een, aan een hiërarchie. Die elk moment kan, kan instorten, weet je wel. Mm -hmm. Omdat er dan ergens een kop af wordt gehakt. Ja, waar wil je aan verslaafd zijn? Nou, ik denk toch persoonlijk niet dat de, de hiërarchie instort, hoor. Ik bedoel, als, als er een kop rolt, dan neemt de ander hem weer in. Omdat zolang de, de hele massa gelooft in de hiërarchie, zal die altijd blijven bestaan. Alleen komt steeds weer een nieuwe vorm terug. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik bedoel... Uh... Zoals uh, de koning... Uh, zoals er gewoon een aantal koningen zijn geïnstalleerd. Ja, ja ik bedoel, zeg je Frankrijk. Ik bedoel, de Lodewijk die werd dan onthoofd. En nou ja, er komt Robespierre voor in de plaats. wordt hm. dan ook onthoofd. Ja, er komt Napoleon voor in de plaats. Ja. En als die uh, verbannen wordt, komt er weer iets voor in de plaats. Ja, een nieuwe koning. Z zolang de mensen erin blijven geloven <laughs> dat ze slaven willen zijn... kun je ze altijd een meester krijgen. Ja, nou, een van de meest, uh, meest bijzondere dingen. Wat, nou, weet je, ik... ik uh, Neem ook wel eens wat geschiedenis tot mij, is dat zeg maar, het feodaal systeem mm -hmm. eigenlijk pas per onze grondwet is uh, opgehouden met bestaan. Mm -hmm. We leven nu in een feodaal systeem 2.0. Ja. Zeg maar daarvan. En de meesten hebben dat niet door, zeg maar. Dat nee, gewoon... nee ik ga de grondwet lezen, jongen. Alles is onder voorwaarde, Al je rechten. Ja. <laughs> ja, het is ook ja, een parlementaire en, en... monarchie. Ja. En alle wetten worden nog steeds uh, van kracht door handtekening van de koning. Als ze geld van willen hebben, is het ook een dwangbevel in naam van de koning. Inderdaad, dus. uh, uh, uh, uh. ja. ja. een uh, constitutionele monarchie was. Ja, zelden. Oké. Okay. Ja, ja, ja, maar um, weet je, dus met. Uh, ja, op een gegeven moment krijgt zo'n koning ergens schulden. Dus uh, ja, uiteindelijk is hij denk ik ten, ten pooi gevallen ook aan uh, de marktkopen, mannen die steeds meer uh, macht uh, bezaten. En uh, ja, die weten de shit nou wel uh, te regelen en te verdelen, weet je wel, de zoveel heren van uh, Amstel, hoe heet dat? Ja, nou, tegenwoordig heet het Unilever, maar... ja. <laughs> ja, en de koninklijke Shell en uh, weet ik veel wat. En het is echt fuck de bevolking soms ook, hè. Ze dus, uh... willen weten wie het zijn, want je kijkt wie in de raad van bestuur van de Nederlandse bank zitten. <laughs> ja, en uh, soms weten mensen het zelf ook gewoon niet meer, weet je wel, gewoon... Uh... Gewoon, ik kom uit Assen en daar zit de Nam uh, gevestigd. Mm -hmm. En, uh, ja weet je, het netwerk bestaat wel. En het is heus niet zo dat ze als, uh, zeg maar, evil uh, bondfiguren... Uh, weet je wel, een plannetje smeden. Nee, ze denken ook nog het beste voor te hebben, weet je wel. Ja, alleen ze zijn geen libertariër. Ze zijn alleen geen libertariër, <lacht> want uh, ja, alles moet wijken, weet je wel. En als de Nam wil uh, dat... Uh, dat die shit in jouw buurt gaat uh, ontploffen of afgefakkeld wil worden. Ik weet niet of je wel eens in de buurt van een uh, affakkelinstallatie hebt gezeten. Maar uh, ja, weet je, dan is de hele lucht uh, roodgloeiend. Onder andere. En, uh, ja, maar dan gebeurt het gewoon. Zonder inspraak, zonder, zonder verder. Dat, dat is gewoon ineens dan die fucking economische belang. Ja. Zonder gevoel voor... Nou, maar wat, wat, hoe staat het dan met die andere... Andere eenheden, zoals milieu en, en, en gezondheid en, en, en gewoon inspraak, weet je wel. Ja, en nou ja, dat is dan ook uh, zo'n discussie, wat dan uh, nu ook heel vaak uh, naar voren komt, van ja, van, nou, mensen die zich gepasseerd voelen in, in het algemeen maatschappelijke belang of zo, economische belang, en dan denken ze zo: ja, maar we hebben toch inspraak. Uh, uh, we zijn toch een democratie? Nee. Nee, nooit geweest. Ga je hier geschiedenis checken, weet je. Ga gewoon even kijken hoe het er aan toe is gegaan de afgelopen honderd jaar. Er is echt veel te vinden. Ja, ja. Het is echt de, de informatie die er nu uit ligt, zeg maar, over hoe de dingen... Ja, de, de, de, een aanrader is om eens door propaganda van Bernays te gaan uh, bladeren... Gewoon dus eens te de kijken. Het Bernays. De... Ja, Bernays. Ja, ja, ja. uh... Kijk naar uh. artikel 67 van de grondwet. Er staat dat je volksvertegenwoordiger zonder last stemt. Dus je mag hem niet eens een opdracht geven. Hij doet lekker zijn eigen ding. Hij is er niet eens aan een gebonden. Dus het is helemaal niet een volksvertegenwoordiger. Hij <laughs> ja, maakt zijn eigen keuzes. En dat... die zal denk ik meer beïnvloed worden door... ...degene die hem een baantje aanbiedt. Na zijn uh, een carrière. Ja, ja, ja. ja. ik uh... alleen bijvoorbeeld... Uh... Dan degene die, uh, ja... Meestal bij een bedrijf waar ook koninklijk uh, voor de titel staat, hè? Ja, of bank, ja nou, op, op zich, uh, je ziet het gedrag uh, waar Ronald over spreekt, eigenlijk in iedere organisatie wel terug. Uh -huh. Er zijn mensen die regels kunnen breken en ermee wegkomen. Uh, het bedrijf waar ik, waar ik ooit werkte was het een uh, directielid wat met een door hemzelf gepromoveerde vrouw uh, in een hotelkamer Oesters had gedeclareerd. <lacht> Maar dan, weet je, dan weet je wel wat er ja. gebeurd is natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is. het. Er, er is er nog zo'n dappere, wat oudere directiesecretaresse die aan de bel trekt. En dan moet het allemaal een beetje onder het tapijt. En, maar dan wordt er wel over geluld, zeg maar. En dat zet de hele, hele toon, de hele sfeer van zo'n organisatie al neer. Ja. Het is een soort overdemocratisering. Maar democratisering is in principe dus, naarmate de schaal groter wordt. Ik geloof dat Aristoteles dat ook al zei van democratie is leuk. Twintigduizend mannen houdt het op. Echt maximaal. Ja. Ja, op 50, denk ik wel. Ja, en uh, dit, dit is een van dergelijke hiërarchische schaalvergroting. Dat er heel veel mensen inderdaad, mee, om, om het alleen al te kunnen bevatten, weet je. Je moet aardig wat visie hebben en kennis van verschillende zaken. En hoe de, hoe de lijntjes lopen om een beetje effectief in die politiek bezig te gaan. En als jij met je ideologische vlaggenschip erin vliegt, uh, zoals ik de LP dus ook heb zien doen. Mm -hmm. Vecht met de overheid, ja, ja. Maar nou, wat doe je dan aan die verkiezing mee? Um... Ja, precies. Dat, dat klopt, ja. Ja, trouwens wat je zei over de democratie. De beste schaal. Ik denk gewoon van... Zolang jij weet waar je volksvertegenwoordiger woont. Wat zijn huisadres is. Om, dat je even met je honkbalknuppel verhaal kan komen halen als het niet goed gaat. Hmm. Ja, dan is het goed. En als je eenmaal niet meer weet waar hij woont. Ja, dan... dan staat volgens tegenwoordiger te ver af van, de, van het volk. Ja, het, het, is een, het is een opzet voor een kleinschalige vormen van inspraak en democratie... In de, ja, gewoon op, op, op plekken. Je ziet het in de participatiemaatschappij... waar Henk en ik allebei wel onze klapjes van meekrijgen. Uh, zie je dat terug? Uh, een, een soort van schijndemocratie. En iedereen die mag wat doen. En iedereen die hoort erbij. En uh, weet je, maar het, hetzelfde vergadergif zit erin zeg maar alles wordt kapot overlegd iedereen moet overal over meezijken en inspraak hebben en ideeën uitwisselen terwijl ja het, het individuele initiatief wat je eigenlijk wil hebben in een samenleving die zich goed ontwikkelt is dat iedereen zich zo vrij mogelijk kan ontwikkelen ja. Uh, dus uh, ja nou ja ik begin me ook wat dat betreft uh, wel uh, voor te bereiden op uh, de ...onvoorwaardelijk overgaan van het kalifaat. <laughs> Daar zit ik een beetje over te, te pakken. Zeg van, goh, hoe ziet zo'n wereld eruit en wat kan ik daarin doen, zeg maar. Ik vind een, een aantal moslimvrouwen toch gewoon erg mooie vrouwen. Groot respect voor. zien er heel, heel mooi uit. En ik denk van ja, die moet ook een keer... Hè? Als, als de rest van die mannen alleen maar bezig is met, weet ik veel, op straat schreeuwen en, en, en dingen met z'n allen staan enzovoort. Die vrouwen zitten daar maar thuis. Ja, nee, ik kom niet ook om maar Ik denk dat ik voor het kalifaat de... nog heel nuttig kan zijn. Ja, ja, ja, ja, je moet ze af en toe, uh, ja. Goed, ja. Ja, jongen jonge. Uh, maar. Uh, ja, ook daar Ja, ik vind het als je niet kunt overleven in het kalifaat, ja, weet je. Dan <lacht> ben geen winnaar. <lacht> We gewoon kijken of, of er nu alvast een leuke zetel voor jou te, te krijgen is. Hè? Heb je al aangemeld bij de Partij van Allah? Nee, ik ben hem wel aan het oprichten. <lacht> nee, die is, die is opgericht, hè? Oh shit. <lacht> ik ben er te laat. <lacht> nee, goed. <ja. lacht> nee, maar goed, uh, even uh, inhakend op. Uh, op het recente vluchtelingenprobleem. Wat, uh, wat dus voor een enorme splijting zorgt. Binnen ook de libertarische beweging. Omdat hier... Uh... Uh, de bipolaire uh, angststoornis uh, weer uh, door de media ten volle wordt uitgespeeld. Er is wat ophef, uh, met name uh, tussen leden en ex-leden. Nou, ik zie gewoon in de hele kringen, want ik heb veel van die mensen op Facebook zitten en die mensen moeten ook uh, iedere scheet die ze daarover in hun hoofd binnenschieten direct op dat uh, forum donderen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en, en dan krijg je die levendige discussie krijg je vanzelf mee. Ik heb hem op een gegeven moment ook niet meer gevolgd. Hey, nou, maar, ja, je hoeft even toe af en toe maar even wat te lezen en je ziet gewoon, ja, men, men uh, splijt hierop mm -hmm. en uh, terwijl de oplossing is zo simpel er moet een piemel in <laughs> <laughs> ik las het ja, op de speld <laughs> <laughs> die die die <laughs> voor de luisteraars die het ook niet hebben meegekregen vertel, wat, wat stond er dan op de speld <laughs> nee dat we, oh, ja, nou de speld was niet eens, Nee, het was ook echt geroepen zeg maar <laughs> oh, oké, okay, uh, dat ik gemist in de Rocky Mountains. Oké. Okay. Tegen uh, die vrouw van GroenLinks. waar echt een piemel in moet. Uh, <laughs> zonder dwang hoor, maar gewoon. voor de, het universum zou het beter zijn. als er weer eens een piemel in ging. Dat, dat kun je gewoon aan alles merken. <laughs> ze, ze liep heel hard en gefrustreerd te schreeuwen oh. of zo. Ja. En, dus kunnen we dit eigenlijk als een heel positief gebaar uh, zien uh, naar deze trouw toe. Uh, naast alle vervelende leuzen van AZC, weg ermee en enzovoort. Dus was dit gewoon eigenlijk een heel positief bericht. Alleen zouden we dat beter moeten verpakken van mevrouw. Ik heb we hebben hier een vluchtelingenpiemel, kan u die opvangen? Ja. Neem eens een piemel tot u, dan, dan verandert u ook van inzicht. Kijk, dan, dan krijg je dus inderdaad een levendige discussie. Oké. Okay. Maar uh, toevallig had ik gisteren een stukje radio uh, gehoord. Mm -hmm. En dan bleek dus, zeg maar, dat in Steenbergen, zeg maar, er was ook echt van alles gedaan om uh, het gesprek te laten ontsporen. Door de organisatie zelf. Oké. Okay. Ja. Dus er uh, waren wow. wel camera's bij, zeg maar. En er werd niet gecontroleerd wie er in de zaal zat. En nou, de libertaris moeten het volgende punt even goed tot zich nemen. Het was een hypothetisch geval. Er... Uh, waar was nog geen enkele asielzoeker aanwezig. Het ging over de mogelijkheid uh, tot, zeg maar. En uh, daarin ging die mevrouw dus los over uh, dat er nazi's in de zaal waren. En uh, nou, die zeiden toen dat ze een piemel tot zich moest ne nemen, zeg maar. Een beetje georgestreerd, in elkaar gezet, zo gezegd. Nou ja, want. Uh... Weet je, het verhaal met PNN: uh, dat ze een vrouw met de burka, cinesaps lieten vallen. En iedereen die probeerde het te helpen, die moest doorlopen. Uh, nog is het ja, door ja. AT5 uh, gefilmd. Dat is lekker nou, sfeer maken. Uh, uh, van de zomer zaten de vluchtelingen nog in uh, Calais. En bij uh, Lampedusa. En uh, nou, Creta geloof ik. Ja. En na dat jongetje kon je ze helemaal volgen. Zaten eerst in Hongarije. En toen in Nederland. En, en nu zit je dan in de fase waarin dus uh, die mensen in het asielzoekerscentrum uh, moeten komen. Ja, waarvan ik alleen maar kan hopen dat ze gewoon een, go een goede plek krijgen. Want anders kweek je gezeik met je goede bedoeling Nou, ik heb, ik heb er ook een aantal discussies over gevoerd met mensen die echt ultra links zijn en dat zijn toch nog wel grappiger dan met de mensen die ultra recht zijn want ja, het levert een hoop lul uh, uh, ja, lul ook op <lacht> want nou dat zeg ik zo ja, het gaat om een praktische oplossing ja? en dan kun je wel zeggen van die mensen moeten komen maar ja, als je nou niet eens genoeg toiletten hebt of wat dan ook moet je die mensen dan toch nog binnenlaten? Ik wil ik gewoon harde cijfers hierop. De initiële harde cijfers die me onder ogen komen zeggen niet dat er een enorme toename van vluchtelingen is geweest of asielzoekers. Dat heeft de recente jaren is dat juist erg afgenomen. En dat wordt nu iets meer. Maar het is niet dramatisch. Het is nog niet eens een verdubbeling. Ik, ik, ga, ik ga de bullshit botten op die vluchtelingendiscussie uh, hitten nu. Mm -hmm. Ik zeg van dit is bullshit. Hier wordt gewoon een heel ander verhaal verkocht. En dan wordt een links-rechts sentiment weer tegen elkaar uitgespeeld. Ja, ja. Waarbij mensen eigenlijk gewoon achter een tv zitten en wat informatie krijgen. En nou ja, ik was dus bij mijn moeder, uh, en die heeft een televisie. En dan zat ik te kijken naar wat, iets wat er in Duitsland was gebeurd. Uh, dat waren wat relletjes uh, bij ook zo'n vluchtelingendiscussie ofzo. En dat waren natuurlijk ook eens dus, uh, een beetje hè, van die figuren. Wat je ziet is dat uh, men... Kijk, het vervoer is ervoor. Uh, je hebt zo 500 man op een pleintje uit het hele land. En uh, dan hoef je eigenlijk alleen nog maar Project X te, X te denken. Uh, uh, en dan weet je... Dat uh, dingen in de media steeds kunnen worden als uh, zijnde het enorm groot. En, uh, en, maar het is echt minuscuul op de totale schaal van mm wat -hmm. er in een land dagelijks ruilt en zelt. Het zijn vaak ook steeds dezelfde schreeuwlekers die er staan. Hè? <laughs> het, het, het, en, en, en ook daar in Steenbergen uh, uh. werd er al geroepen zo van er komen hier mensen van buiten. Ik heb ze nog nooit in het dorp gezien. Ja, ja het nieuws wordt voor... gemaakt. Ja, ja, ja. Dat, dat lijken. Ergens kan ik wel redelijk hard maken hiermee. Dat dit steeds die zijn. Om een bepaald sentiment uh, tegen elkaar uit te spelen. Dat ene is natuurlijk dat linkse sentiment. Iedereen is welkom en we zijn allemaal één. En we lopen hier in één grote. Uh, vijfdimensionele werkelijkheid op aarde. Compleet van onszelf te genieten. Uh, een beetje de New Age kant daarvan. En dan heb ja, je de hardline rechts. Maar hier, want We krijgen ook nog een basisinkomen. Kom erbij. Ja, ja, we krijgen het er gewoon. Ja. Kom erbij. Geniet ervan. Van, ik geniet met jullie mee. Ik vind het hartstikke gezellig. Maar uh, aan de andere kant heb ik natuurlijk de Dus de mensen die wat geld hebben enzovoort. En die Onda, aan de hand mag van dit gaan betalen. Ja, die willen dat niet allemaal gaan betalen. En dat is ook hun goed recht. Maar het, het is, zij moeten harder claimen: van ik eigenlijk, wil eigenlijk helemaal niks betalen. En dan, uh, de rest moet maar een basisinkomen krijgen of zo, weet ik veel. Maar de grap is, dat wordt dus weer uit elkaar getrokken, gespleten, links en rechts. En uh, deze keer op de topic, uh, op de topic immigratie. En, en, en ik heb hem nog niet zo hard gezien. En uh, heel teleurstellend dat ik zie dat de mensen die uh, zich geleerd voelen aan de Libertarische Partij in, in, hierin trappen, zeg maar. Dat is helemaal niet voor Libertariërs, dat is gewoon voor de massa. Ja. De massa moet hierop polariseren, maar de Libertariërs niet. Mind your tenminste, own als business. zij vinden dat ze zo bijzonder zijn met de non agressie en, en de stateloosheid en al die dingen, en dan uh, zullen zij moeten zeggen van oké, okay, bullshit, die yeah, uh, ja, gaat ja, er helemaal niet om. Ja, en mind your own business, weet je, het is iets tussen asielzoekers en de staat uh, Nederland. Mm -hmm. Nou, voelen wij ons verbonden met de staat Nederland, nou niet zo, nee. is het dan je business. En dan gaan ze in één keer, hoor je één keer libertariërs roepen: van. Ja, maar we moeten de verzorgingstaat beschermen. Ja. Uh, volgens mij afschaffen, toch? Oh, <laughs> ja, dat is... ja, Nou, het begint dus al een soort van. Uh, gradualistisch aspect nu door te dringen. Maar uh... dat is een bereikelijk laat... zeg maar. <laughs> Uh, dan kun je zeggen, van, ja, we moeten de verzorgingstaat gaan beschermen. Die, de, de, deze arme asielzoekers en vluchtelingen komen al in een totaal uitgeholde verzorgingstaat terecht. Want de staatsschuld staat op 475,4 miljard. Ja, uh... dus... Maar ze mogen meedoen met uh, de participatiemaatschappij. <laughs> Nou, dan kunnen we elkaar allemaal nieuwe talen leren. Laten we dat begin Laten we daarmee beginnen, weet je? Zet er en... allemaal verschillende talige mensen in een ruimte en laat ze met hun taal, laat ze over hun taal gaan praten en met elkaar en proberen die taal van elkaar te leren. Alleen dat al zou iets, dat, dat zou een participerend effect gaan hebben waar je de, dat ze weer gaan niet kent. En je wordt er ook nog eens fucking slimmer van als je dat doet. Maar dit, dit heeft helemaal niks meer met geestelijke ontwikkeling te maken. Dat de, de concepten van het systeem worden er telkens weer bijgehaald om, uh, om een standpunt te kiezen op dit vlak. Ja, ja. En, proberen, en proberen snel te scoren, heb ik het idee. Ja, inspelen op emotie, verdeel en heers. Terwijl er oplossingen zijn, zoals een Egyptische miljardair die zoiets zelf van ja, Griekenlands fiets. Weet je wat, ik koop wel een eilandje, daar stal ik wel wat uh, vluchtelingen. Ja, dat kan dan weer niet. Nee, ik weet niet wat de reden was dat het niet kon. De overheid is niet de redder, dus uh, dan kan het niet. Oh ja, ja, ja, ja. Dat is mag niet eigenlijk... concurreren met de Messias, hè? Nee. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik bedoel dat het <laughs> wat, ja, wat, wat ik een beetje raar vind, is dat het, dat hele links-rechts verhaal, dat, dat dat is een soort erfenis waar we eigenlijk van, van af moeten uh, als libertariërs. Maar we, we nemen het mee uh, in, in een in nieuwe libertopia dat we willen creëren, weet je wel? Nou ja, dat, dat heeft te maken met eigen belangen. Zodra je, zodra je dat niet herkent, zo, je zit hier ook deels je eigen belang te verdedigen. Wat heel slecht is voor een politicus, want je werkt helemaal niet in je eigen belangen als politicus. In principe, zeker niet als je ervoor gaat om, om gradualistisch een overheid te dismantelen. Uh, dan, dan werk je echt in het, in het belang van iedereen. In je libertopia uh, zou ontdaan moeten zijn van rechts links wat betekent uh, dat, uh, ja, zoals je zegt, libertariërs een bepaalde afstand tot die, uh, tot die topics moeten nemen, maar wat je ziet is dat men vanuit zijn eigen marktsegment zou ik het willen noemen of belastingsschijf of inkomenssituatie. kijk, je hebt die mensen, er zitten mensen bij de Libertarische Partij die verdienen hun eigen geld, dat zijn, uh, dat zijn businessmen en die uh, balen ervan dat ze heel veel belasting betalen en die zien daarbij de staat als een groot kwaad, maar aan de andere kant hebben die natuurlijk wel het belang dat hun toko blijft runnen en niet direct geplunderd wordt door weet ik veel wat, omdat er een of andere anarchistische vrijstaat uitbreekt uh, aan de andere kant heb je er wel een, een wat linkser anarchistische tak daarin zitten, die zegt van er moet inderdaad eerst maar zoveel mogelijk vrijheid komen ik ben ook wat meer vanuit die hoek maar dan heb ik het voornamelijk over geestelijke vrijheid ik denk dat dat dat heel moeilijk is voor een partij want ja, je wil ook resultaten bij een verkiezing, dus hoe ga je hem insteken kom je van links of kom je van rechts tot nu toe zijn we redelijk van rechts gekomen het linkse aspect daarvan ja, en dat wordt dus af en toe weggehoond. Of dan krijg je op Facebook, weet je, dan krijg je die discussies. En ook, uh, ik vind het ook heel jammer dat de islam als ideologie uh, in, in, in een politieke discussie wordt betrokken. Die, die mensen denken helemaal niet eens na over een ideologie dan wel een statensysteem. In principe zijn ze gewoon, zeker die vluchtelingen, en, en, en ze zijn gewoon bezig met overleven. En daarnaast is het zo de, tot dag, hè? De, de, de, de meest kwaadarige religie in Nederland, dus de overheid zelf. Ja, statisme. <laughs> ja. We gaan verder met je, is dat in een verhaal? Nou ja, kijk, uh, uh, of zij dan hier komen met te stichten. Uh, uh, ja, ja, uh, ja, het is een gewelddadiger, uh, gewelddadiger groepje mensen. Maar ja, uh, als de, de bommen die hier in Nederland worden verkocht, <laughs> dat je daar om de oren vliegen, uh, dan uh, kan ik me ook wel voorstellen, weet je. Uh, nee, even het, het psychologische aspect wat sommige van die mensen hebben gezien. Wat zij hebben meegemaakt in hun leven is gewoon traumatiserend. Ja, ja, ja. Mensen zijn getraumatiseerd. Wat betekent dat het, op een, dat het, het barbarisme wat uit kan breken, bij die mensen een korte lontje heeft, <gacht> zeg maar. En dat is allemaal heel logisch. Dat is gewoon normale psychologie. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt is van ja, wij worden getraind om dit als een kwaadaardige ideologie te zien. Ja. Ja, het is een doodskult, maar het is gebaseerd op trauma, wat we er in de fucking first place hebben veroorzaakt. Want het zijn niet hun, door hun gebouwde wapens. Nee, uh, zou ja Amerika, hè? Amerika en Rusland. Ja. De AK-47 uh, viert ook hoogtij. Uh, als het gaat om, om, om ISIS, dan is dat heel makkelijk. Uh, dat... Uh, kom je bij een McCain uit? Wat mij betreft, een, <laughs> ja, een, een, een oh, media creatie. Wat is ja, dat? Een, een media creatie, uh. omdat... Er in dat land lagen enorm veel wapens toen de Amerikanen in 2003 binnenvielen. Die wapendepots van Saddam zijn niet Er was geen security op gedaan tijdens de inval. Die stonden open. En uh, er is dus een miljoenenbevolking onder de wapenen geraakt daar, uh -huh. in principe. Dat het nou met elkaar gaat lopen knokken, dat was, dat was te verwachten. Want uh, de lijntjes op die landen. De, de grenzen van die landen zijn ooit zo getrokken... dat in ieder land verschillende stammen met elkaar leefden. Ja, ja de, de Britse verdeling. Zo dat je dat ja. ze elkaar uit kan spelen en relatieve ja. rust in zo'n land hebt. Want anders gaat het zich formeren tegen de overheerser als het één stam is. Ja, ja, ja. Nou, heel makkelijk... Dikke stammenstrijd nu in het Midden-Oosten. Uh, daar gaat de media sausje overheen. ISIS kwaadaardig en ze komen ons allemaal pakken. En vervolgens daar is, uh, is, is nu iedereen met zijn wapenstuig aan het spelen. De Russen schoven laatst ook aan, toch? <laughs> ja, ja, ja. ja, fuck, dan wil ik mijn vliegtuig hier ook wel even proberen, weet je? Dan even show, uh, showdown. Laat maar even kijken uh, hoe we ervoor staan. Ja, dat is hoe dat werkt. Ja, uh. Is... warmwater, havens daar, dus die zijn nu gewoon een strategisch belang aan het beschermen. Ja. Ja, en... natuurlijk. Ja, ja, zo gaan die dingen, weet je. En, en omdat dan binnen de, uh, en dat vind ik zo jammer, want er zijn heel veel libertaris, die weten het echt wel. Om het dan zo te gaan vernauwen naar de Nederlandse vluchtelingenproblematiek. Om maar weer ergens het idee te hebben dat je aandacht krijgt. Mm -hmm. uh, politiek gezien. Ja, dat is gewoon suf. Het uh, mooie van libertarische partijen is ook die non-agressie uh, principe. En, maar dan moet je dus ook gewoon realistisch zijn en ik heb ook mensen realistisch genoemd horen worden. Maar als je gewoon kijkt van uh, nou, wie hebben nou de meeste aanvalswapens, dan zijn het niet de Arabieren, dan zijn het uh, de uh, Amerikanen. Uh -huh. Natuurlijk gaan zij niet Nederland bombarderen, hè, dus, maar wees dan principieel en, en noem dan uh, het kapitalisme van een militair industrieel complex, noem dat dan een... Uh, een, een, een, een ideologie van. Ja, uh, van uh, ja, je zegt maar. net van ze komen ons niet bombarderen, maar ja, wel als de Libertarische Partij de grootste wordt en de Centrale Bank gaat afschaffen, ja, dan denk ik wel dat je snel bommen op je dak krijgt uit Amerika. Of als je ja. Amerikaans militair gaat voordelen voor het internationaal. Ja, dat straat. ook natuurlijk. Hè, ja. Daar is toen ook een werkje voor aangenomen dat ze Nederland binnen mochten vallen. Ja, ja, op ieder geval vrouw, Obama gaan berechten voor al die drone strikes in uh, het Midden-Oosten. <laughs> om om ja. een hele van andere Nobel-vredeswinnaar. Ja, oh ja, ja tuurlijk, ja, ja, ja. En vervolgens met tank naar binnen rijden om het uh, bewijs niet te doen. Oh ja, ja, ja, ja. Ik wil ook nog iets toevoegen aan het links-rechts verhaal. Vertel, vertel. Zeg maar, uh, het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met onze opvoeding. En we zijn gewoon... Uh, ja weet je, je, je op school en gewoon jarenlang geïndoctrineerd met je, je hebt twee smaakjes ja. nou, en een professionele teken. smaak zeg maar. Je hebt en, Pepsi of Coca-Cola. <laughs> Precies. Ja. En, en um, uh, zeg maar nu de stress toeneemt, ook in de partij, van hè, misschien, uh, misschien kunnen we wel een zetel halen en dat soort dingen, dan krijg je zo'n opgewonden... Stoelen dans ook en nou dan moeten mensen uh, ook uh, uh, buitenspel worden gezet en ik heb ook een aantal kritische vragen uh, om mijn horen gekregen of ik libertariër zou zijn en mijn antwoord is ik wil niet naar jouw maatstaf leven zeg maar. <lacht> ja. En uh, nou dat was dan zeg maar ook niet uh, bevredigend maar ik probeer het uh, non-agressieprincipe te uh, handhaven. En nou ja, weet je, als, uh, op het gebied van wapens en echt fysiek geweld lukt me dat elke dag. Nou, ik weet niet of ik mijn lidmaatschap ga beëindigen tijdens een oh, ja? <laughs> ja. Ja, ik denk dat ik uh, toch uh, dan even het uh, non-agressieprincipe ga schenden. En een aantal andere principes. Van hoeveel vaseline je nodig hebt om goed binnen te treden. in bepaalde lichaamsopeningen. Ja, dat is maar de vraag of het dan als agressie wordt bestempeld. Maar dat is dan ook het onderzoek waard. Het kunnen gewoon agressieve seks zijn, natuurlijk. Hè? Want dan heb je ook een slaafmeesterverhouding. Hè? Oh, als je yes, hem. Hebt... is wel voluntaristisch, uh, Johan. Wat zeg je? Die is wel voluntaristisch. Je wordt altijd vandaag bij de Nederlandse Bank. Ja. Dat was zo'n medewerkster, die was uh, SM-meesteres. Okay. Dat past ze niet bij uh, haar functie. Ah. Oh, cool. Als jij cool. het tegen cool. wel. Maar... Ja, ja, ja. Het <laughs> is wel grappig dat je dat zegt, Ronald, want uh, ik zie dat wel steeds meer terug. Uh, die organisaties die willen inderdaad uh, mensen met uh, onbevlekt gedrag enzovoort. En er blijven steeds minder over. Dat is een heel grappig filmpje geweest, uh, volgens mij van College Humor. Die op een gegeven moment een filmpje maakte zo van uh, van uh, shit. In 2030 hebben we geen enkel, enkele enkele presidentskandidaat meer over, waarvan geen compromitterende foto op Facebook te vinden is. <fielft> ja, ja, ja. Dus kinderen in quarantaine werden geplaatst om ze op te leiden tot president. Maar dat is eigenlijk wat er <Gelft> gebeurt. Uh, en en uh, er zijn ook mensen die kunnen de records wel uh, aanpassen voor zichzelf. En uh, bepaalde invloed uitoefenen over wat er voor hun naar buiten komt. Maar in principe ligt alles van je op straat. Uh, Desondanks kom ik al door, door alle screenings zijn Dat is anarchistisch, ja. De, de overheid is natuurlijk ook een hiërarchie aan zich. Uh, ik, ik denk niet dat jij uh, in het volgende kabinet een ministerspost zult krijgen. Nee, maar, dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet dat ik genoeg stemmen zal krijgen. Maar, uh... Ja, gelukkig zijn. Tenzij het de door Johan Flemings uh, hoe heet dat, voorgestelde post, uh, minister van feesten. Ja, ja, ja, ja dat ga ik zeker. Hé, <laughs> hey, maar goed, ja, ik weet niet wat het bericht was waar het oorspronkelijk over hadden. We ah. <laughs> zijn behoorlijk uitgemaakt. Ah. <laughs> daar heb iets afgedwaald. Het ging om Starbucks, ja. Dat ja, is ook een feest. Ja, ja ik weet niet hoe we bij de asielzoekers terecht zijn gekomen. En, en... Nou, dat klinkt, al op een, uh, oh, dat klinkt dus als een waardevol kroeggesprek eigenlijk, dit. Ja, dat is het ook. Ik, uh, ik, ik heb een fissje bier naast me staan. Maar... Ja, we uh, nog even voor Dijsselbloem hebben... Blieft niet. Maar wat je heeft hij nou weer gedaan? gedaan? <laughs> nou, het gaat niet zozeer Ik zie hier een zacherijnig kijkende Duitser. Ik ook voor hem in het AD. <laughs> ja, ja. Het, het gaat over de naheffing. Jee, weer een uh, boete vanuit Europa. Ja, we hebben wel heel veel over de boetes vandaag. <laughs> ja, het lijkt me dan zo lekker dat je dat gewoon... Omdat je in functie bent. Ja, je hebt die naheffing. En dat is allemaal kloot En je moet erover communiceren. Maar ja, kijk... Hoeveel mensen krijgen er niet gewoon jaarlijks een naheffing uh, die direct, uh, de, uh, direct inslaat op het uh, te spenderen vermogen aan eten en dat soort dingen? Ja, ja, ja. Uh, ik bedoel, ja. hij staat met zijn stagreinige hoofd. Hij hoeft alleen maar zijn middelvinger op te steken. Ja. Ja, andermans geld uit te geven. Hij heeft zometeen een leuke post ergens in Brussel, denk ik. heeft hij al, hè? Ja, hij is al beloond. Ja, uh, hij is al beloond. En, uh, uiteindelijk eindigt hij ergens in een commissie in uh, Brussel met zijn uh, opleiding landbouw-economie. Zit er zit wel een religiose steentje aan, hè? Boete. Oh, ja. Hij <laughs> is natuurlijk geboren met zonde. Hij is geboren met zonde en je moet de rest van de leven betalen. Ja, nee, wat, wat, wat hebben we hier allemaal over te, te melden? Even voor de onwetende die de rest van de week onder de steen geleefd heeft. Wat is het precies? Wat ik ervan heb begrepen is, omdat het nu zo goed gaat met de economie... ...daar komt die naheffing van. Dus ja, In het... 2008 zijn we natuurlijk met een schuldencrisis begonnen... En werd de stage schuld ten opzichte van het binnenlands product iets te hoog? Dus zijn we creatief gaan boekhouden. En zijn we dingen bij het binnenlands product gaan optellen. Zoals drugshandel, prostitutie. <lacht> Misschien ook wel corruptie, ik weet het niet. <lacht> Alleen ja, er moesten allerlei afdrachten naar Europa herrekend worden. En dan krijgen we 600 miljoen en 400 miljoen. Eigenlijk hebben ze toch wel min of meer dan de drugs van gelegaliseerd, hè? Als ze het meetellen met de economie. Nee, nee, je moet natuurlijk wel met twee maten meten, anders kom ik niet ver in de politiek. Als er maar een bedrag uh, op het uh, papiertje komt. En maar hoe of... weten ze dan wat die drugstealers allemaal... Uh, oh nee, uh, dat is een groep schattingen, dat weten ze schattingen. Niet. dat is gewoon natte vingerwerk. Ja, ja. Nou, ja, ja, ja ik dat we, we wel... weten ze bij de politie wel. Ik, bedoel, ik neem aan dat zij wat beter in de handel zitten. Wij dan... hebben zoveel drugs in beslag genomen. En, uh, dat zal dan zoveel procent zijn van wat ze werkelijk uh, doen ofzo. Dus dan weten ze over de rest ook ofzo. Wie weet zoiets, denk ik. Ja, ja. ja maar ja, wie, wie, uh, wie was dan ook weer dat weer dan? Uh, AHPC volgens mij. Te, teven toch? Oh ja, ja, maar die raakt altijd dus de bonnetjes kwijt. <laughs> <laughs> dus ja, dat wordt lastig. Maar uh, ja, ik wil dus ook alweer een aantal mensen graag uit de droom helpen... dat, uh, dat het niet ons geld is wat uh, weggaat, zeg maar. Ja, het is het geld van de ECB, hè? Ja, maak je niet druk zeg maar, dus ook niet uh, van het berichtje. Oh, we verliezen nog meer geld. Nee, weet je, het is jouw geld niet. Zelfs het geld wat er in je portemonnee zit is niet van jou. Dat is ook niet van jou. Nee. Plus, uh, ja, ook al hoef je niet te betalen. Je betaalt natuurlijk altijd wel, wel de hè? Ja, maar dat is met het geld wat niet van jou is. Uh, het geld op de bank is uh, status van de bank. De geld dat je in de portemonnee hebt is van de centrale bank. Je mag even gebruik van maken en producten verkopen met geld is. kapotmaken. Van... die kapot maken. Dus uh, mag het ook niet in? brandsteken en je sigaar mee aansteken. Oei. <laughs> dus, dus geen enkele reden tot paniek eigenlijk. <laughs> Dankjewel, Henk. <laughs> Graag gedaan. Ik, ik uh, had anders een column uh, gemaakt over vrede. Ik heb een bepaalde staat bereikt, zeg maar. Mm -hmm. En uh, hij is echt geweldig. Oh, jij ja, ja, hebt natuurlijk je column zometeen. En die ga je ook nog vertellen? Of, uh? Nee, nee, nee. Ik wou het hier gewoon bij laten. En... Uh, okay. Ja, dus ik verwerk het nu gewoon uh, her en der, uh, gooi ik er tussendoor, maar ja. gewoon vrede over dat soort dingen, weet je wel. Mm -hmm. Zo van, god, weet je, ik heb gewoon geen geld. Hoewel heb ik geld in mijn zak, ik heb gewoon geen geld. Nou, oh, ja, wat als je nou bitcoins hebt? Dan heb je ja, bitcoins. Echt. Ja, dan heb je bitcoins, maar dat is ook geen geld. Nee, dat zijn bitcoins natuurlijk, maar je kan er wel eten mee kopen. En, uh... Je de definitie van geld, natuurlijk. Het uh, I... is geen legal tender. maar. Ja, nou ja, ik bedoel, je kan er in, in Arnhem. Ik was in Arnhem laatst en daar kan je gewoon met bitcoins betalen. Hè? Ook in de supermarkt. Je kan de wereld ermee rond. Ja, uh, uh. Nou ja dat is uh, inderdaad je eerste succesvolle uh, uh, digitale uh, geldmiddel. Waarbij er geen uh, vaste, uh, voor wat die papiertjes nog waard zijn, hè? maar waarbij er geen vaste uh, iets tastbaars wordt uitgewisseld. Nou, ja. ja, dat is, uh, het is mooi en dat is ook ergens wel goed. Ik, uh, ik, ik lees er ook wel goede verhalen over, het kan echt hele goede dingen doen. Cryptocurrency. Je, je moet alleen niet je wachtwoord ver, ver, vergeten, Ach, want, nee. want ik, ik heb ergens nog een bitcoin liggen en ik was gewoon het wachtwoord vergeten. Ja, dat is <laughs> alle technologieën, twee snijden, waard. Ja, maar het, het gaat niet meer over geld nu? Nee, het is gewoon nummertjes en cijfertjes, eentjes en nullen eigenlijk. Hm. Oh. Nee, maar ja goed, um, we hadden het over de naheffing. Hebben we daar nog iets aan toe te voegen eigenlijk? Maar uh... ja, gewoon lappen. Hoop, betalen u een maar bij je op de staatsschuld. <laughs> ja, dat zie een je idee. Weg. Ja, als het journaal dit uitzend, moeten ze een mooi uh, geluidje eronder zetten. Dus noemen ze noemen dat zo ook bij ontploffingen en weet ik veel wat. Hier is Zo'n kassageluidje, weet je deze is creatief erin. Ja, Nederland, Nederland is echt een alcoholist in een kroeg die een rekening open heeft staan waarvan de, de kroeg al weet van die wordt toch niet terugbetaald. Misschien kan ik, kan ik hem zich maar beter zo snel mogelijk dood laten zuipen. Van, dat, is, dat, is, dat is winstgevender, weet je wel. Klopt, ja, je kan hem ook gewoon niet in de kroeg uh, toelaten. Maar... Uh, ja, ja nou, daar, daar, ligt wat, uh, daar liggen de verhoudingen dus op, uh, op het politieke vlak wat anders. Ja, uh, uh. Ja, ik heb hier nog één bericht liggen. Ik weet niet of we, uh, ja, de uh, hebben we wel gehad, denk ik. Hè? Problemen Tifoli-Vredenburg uh, zijn een puzzel. Die moet je even uitleggen, Johan. Nou, dus met de heel veel... Uh, met, ja, de, uh, de gemeente Utrecht staat iets van een miljard in het rood. En die komt omdat ze allerlei grote bouwwerken hebben uh, gebouwd, zeg maar als je in Utrecht komt dan is de Tomtoren, de rest <laughs> heeft Utrecht uh, om vrijwilligers voor betaald, de, de inwoners. Dat zijn al die grote dingen die je boven de stad ziet uitsteken. En een van die gedrochten is uh, Tifoli-Vredeburg. En... Een pakklare oplossing voor de financiële malaise bij de cultuurtempel uh, Tifoli-Vredeburg. Tempel hè, tempel. Ja, er moet iets vereerd worden. Uh, lijkt niet voor het oprapen te liggen. Uh, politici en deskundigen uit de culturele en uh, ondernemerskringen vinden de culturele miljoenenrekening op uh, exploitatie. Uh, een ingewikkelde puzzel. Misschien was dat ook wel de bedoeling. Oh, moet ik me het dan nog verder vertellen of uh, weten jullie al genoeg? Ik zit mijn uh, hoofd uh, zit bij die uh, sluiting van de zandpad. <laughs> ja. <laughs> En dat was natuurlijk ook een culturele belevenis. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Je hoorde over de tippelzone? Ja. Ja, ja, ja. ja dat is niet eens de tippelzone. Dat was gewoon. Uh... Gewoon uh, mocht, mocht je gewoon. Neuken met, om het te... Ja, gewoon uh, over de loonplank uh, naar een toppenhoer. Ja, ja. En niet uh, zo'n krek uh, geval. Ja, tegenwoordig moet je via internet uh, doen. Want... Ja. ja, terwijl... Ja, met de met trouwens. Uh... Ja, ja, ja. ja, ja. Terwijl na een dagje gefrustreerd winkelen is het toch niks leuker dan uh, even af te liggen. Dat uh, weet je, ja, ik bedoel, uh, daar is Nederland groot mee geworden eigenlijk. Klopt, klopt, ja. Ergens ja. een biebel insteken. Ja, ja. Ik bedoel, daardoor uh, kon zeehandel blijven bestaan, weet je wel. Uh, die mannen die hadden er zin in om aan wal te komen. Dat, uh, ja, ja, klopt. Ja, en dat, uh, ja. Anders waren die geuzen nooit de boot afgekomen. Nee. Ja. Dus uh, ja, dat uh, nee, het moet allemaal natuurlijk weer ontzettend uh, correct. Uh, eh, dus uh, van, uh, ja, het is vrouwenvriendelijk en weet ik veel wat. Maar uh, ja. ja, ook hier uh, geldt uh, dat uh, de enkeling het uh, verpest voor uh, de rest. Ja, uh, dus ja, Tivoli. Ik ken maar één iets uit Tivoli. Dat is. Uh, uh, de Pixies in, uh, in uh, Tivoli, uh, jaren negentig Oude Tivoli is dat, hè? Ja, oude Tivoli. Nou, nou kun je nagaan. Maar daarna, weet je wel, is mij niks bijgebleven van: God, die staat in Tivoli. En misschien ligt het daar wel een beetje aan. En is het dus echt cultuur wat er afgebroken wordt? Nee, ik denk het niet. En uiteindelijk moet ik ook weer denken aan Shakespeare, die. Uh, Weet je, die begon gewoon met een houten uh, stellage ergens. Een Theater. Ja, en uh, ja, er werden mensen gewoon een beetje van buiten naar binnen gelood, zonder subsidie. Gewoon oh, echt ondernemerschap, zeg maar. Ja. Uh, uh. En uh, nou heb ik ook laatst een project uh, afgedaan, uh, weet je wel. Ik uh, verzorg uh, communicatie op uh, wijkniveau aan uh, de deur, want uh, bijna niemand uh, neemt meer iets aan, weet je wel. Mm -hmm. Dus, nou, wat nou... Als je vertrouwen wint in de wijk en je gaat gesprekken voeren, weet je wel, misschien dat je dan nog wat uit uh, kunt wisselen. En nu was, zeg maar, mijn doelgroep waren uh, ZZP'ers. Mm -hmm. Mensen die bij de Kamer van Koophandel inges ingeschreven stonden als ZZP'ers. Die mm -hmm. zouden dan een cursus krijgen van gemeenteambtenaren die op de wipstoel uh, zitten. Laat ik ze zomaar even uh, kwalificeren. Okay. <laughs> yeah. Mochten dan een cursus geven. En um, maar wat blijkt nou, zeg maar? nou, dan heb je dus zeg maar de, de, de paardenfluisteraar. <laughs> holistisch, holistisch. Tot zeg maar, travelbureaus en weet je wel, de kledingwinkeltjes. Maar in een bepaalde wijk hier in Groningen, wat hier bij mijn wijk een beetje hoort, wonen heel veel kunstenaars. Mm -hmm. En nou is het zeg maar de grap. Zij moeten zich verplicht inschrijven bij Kamer van Koophandel, als ZZP'er om uh, links en rechts uh, de knaken binnen uh, uh, te schrapen. Maar ze zien zichzelf niet als ondernemer. Nee. Ja. Dus ze zien zichzelf echt als toevoeging aan de maatschappij zonder economische uh, rendement. Oké. Okay. En ja, en daar gaat het zeg maar al. Kijk, dan we hebben we een behoorlijke weerkeer tegen het grote, grote commercie zeg maar. Maar dat je kiet draait, wil nog niet zeggen dat je, hè, dat, dat je je ziel verkoopt of zo. Uh -huh. eh? Of als je je brood verdient. Dat wil ook niet zeggen dat je je ziel verkoopt. Nee. Eh? Maar in dat vakje zijn mensen wel gaan zitten. En dan krijg je dus echt van dat wezenlijke, moeilijke cultuur. Wat we op Nood de Zon ook hè, eh, van de zomer mee hadden. Waar een enorme dildo eh, voor rel eh, zorgde. En. Nou, iedereen uh, met elkaar hoop van ja, moet vrijheid van dit en dat. Maar ja, wat heeft het nou eigenlijk toegevoegd? Niks. Nee, nee, nee. Als culturele ervaring. In die zin als bijvoorbeeld uh, tijdscapsule. Niks. Nee. Misschien wel een discussie. Hè? Het is heel makkelijk ah. om uh, uh, te confronteren. Zeker nu. Uh -uh. Ik denk dat we heel open zijn, maar... Je kunt mensen nu met van alles uh, confronteren. Maar is dat een kunst? Nee, het is echt bijzonder vervelend. Maar de kunst zit er uh, op een gegeven moment ook in, waar zit die fucking uh, speurtocht naar uh, schoonheid? Mm -hmm. En die ga je volgens mij niet vinden als je denkt dat je het al gevonden hebt, zeg maar. Ja, uh. Je moet het elke dag opnieuw vinden. En en dat is zeg maar wat er compleet mis is aan het, de cultuurbeleving in Nederland. En zeker ook in de muziek. Want er wordt heel veel gepusht aan zogenaamd groot uh, talent in Nederland. Yeah. Terwijl we hebben gewoon een levende uh, straatcultuur als we, het willen, als we het even faciliteren. En uh, nu hebben we een inflatie aan uh, house DJ's. Uh. House of. Uh, <laughs> Nee, maar zeker ook rap, weet je wel. Het nee, nee. zijn gewoon mensen die dan gewoon helemaal losgaan. En, uh, en dan is er ook een publiek voor te vinden. Het hoeft alleen in de complete fucking stadion vol te zijn. Nee, nee, nee. Snap je? En in dat middensegment, zeg maar, ja, daarin wordt gewoon het meeste gehouden hoed. En ook het meeste verlies geleden. Eh, je begint gewoon aan de onderkant. En dan kun je gewoon een paar tientjes bij elkaar uh, schrapen. Maar als je dan in het segment zit van... Uh, uh, roosje, Tifoli... ...en uh, hier in Groningen... Uh, uh, ...Oosterpoort, zeg maar... ...ja, dan... Ja, dan, dan ...daar uh, gebeurt nu zeg maar, het meeste geneuzel over... Oh, ...we kunnen niet uh, ronddraaien... ...en dat soort dingen. Nou, waarschijnlijk omdat niemand geïnteresseerd is. <laughs> ja, de, subsidi de subsidietempels, zeg maar. <laughs> ja, terwijl... Uh, ...sommige... Uh, ...artiesten, die lopen daar wel op vooruit... ...weet je wel, zoals... Marillion die heeft een eigen tournee in de uh, Verenigde Staten. Uh, uh, gewoon met uh, pre-sales uh, voor elkaar gekeken. Klopt, die hebben in, op een gegeven moment zijn weggekikt bij de platenmaatschappij. Omdat ze uh, uh, ja, dus, zo, zo geen interesse hebben. Maar ja, die hebben wel een hele een vaste schade van trouwe fans. Hè? Ja. Die hebben toen hun, uh, hun plaat opgenomen, of dat doen ze nog steeds denk ik, uh, door, met crowdfunding. Daar waren ze al heel vroeg mee, hè? Dat, uh... Waren ze de eerste, nog voor Radiohead. Ja, ja, ja. Dus nou, dan heb je dus, uh, ja, zeg maar dat. Uh, en ook Louis C.K., uh, beroemde uh, komiek, in, uh, uh, grote komiek in de uh, uh, Verenigde Staten. Mm -hmm. ja, die verkoopt ook zijn eigen tickets uh, en zijn eigen, uh, in ieder geval zijn eigen DVD's ook. Weet je wel, ja, je moet gewoon die grote maatschappijen uh, eruit halen en zeker die zien. Ja, en Prins, hè. Prins is ook wel een bekend voorbeeld uh, met zijn... Ja. Uh, en hier in Nederland is alles, uh, nou in ieder geval op muziekgebied. He, de, eigenlijk op een gegeven moment was er gewoon één iemand die in Nederland alles pro, uh, programmeerde. Ja, ja, ja. En ja, dat is... Ik gewoon... Weet allemaal wie het is, hè? Ik, ik ben zijn naam even kwijt. Hij is ook heel erg sterk... Uh, in de jaren tachtig heeft hij zich toen sterk verbonden aan uh, Pinkpop. Ja. Uh, daar komt die naam naar voren. En hij schrijft onder andere mee aan het programma van de PvdA. Oh, oké. We het dezelfde. Nee, nee, nee, nee, niet uh, die. Nee. Oh, niet die, niet die. Nee, ja, Niet, okay, niet, die. niet uh, andere, andere, oké. Okay. Jij bedoelt waarschijnlijk Rick van der Velde? Uh, ik weet het niet meer, maar dat was die okay. man van Pinkpop, organisator die meest schrijft aan het programma van de PvdA, man. Oh, uh -huh. ja, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval een, een grote figuur, gewoon, je, je kon niet langzaam heen. Nee, ik uh, weet alleen de naam even niet. <laughs> ja, behalve dus bijvoorbeeld, uh, een van de meest succesvolle acts, Normaal, weet je wel. Die is gewoon, nee, is, gewoon, is gewoon langzaam heen gegaan. het is gewoon langzaam heen gegaan. Maar ja, weet je, maar uh, uh, de artiesten die hier in, uh, in de kroegjes uh, beginnen, weet je wel. Ja, die die uh, vrezen voor die grote hiërarchie. En dat is dus het elke keer daar hoef je niet tegenaan te schoppen. Je hoeft het alleen te bypassen. Uh -huh. Compleet negeren. En ook de andere kunst, weet je wel, je begint gewoon met een bepaalde contact en uh, een bepaalde traditie. En als het goed is, breidt het zich uit. En als het uh, niet goed is, dan hebben ze in de Verenigde Staten een prachtige uh, gezegde voor. Dat heet Don't quit your day job. Je hebt er zelfs een prachtige festival van. Weet je wel. Mm -hmm. nou, weet je, je moet het ook niet al te serieus nemen wat dat betreft. Ja, gewoon een beetje je passie volgen. En dan uh, door de ja. wees even gewoon uh, je werk doen. Ja, Dus niet dat gewank van uh, zie, zie ons eens even goed zijn. Wat ja, dat betreft. Ja, ja. Weet je wel. Gewoon laten zien en verder je bek houden daarover. Ik blijf me verbaasd over het aantal mensen wat inderdaad naar, naar avonden toe gaat, hier ook in de, op de lokale podia. Uh, en ik moet zeggen, de Oosterpoort heeft een goede boeken hoor, want ik kon, ik kon nog acts tegen waar ik me nog van zou zeggen, daar doe ik ook nog eens een keertje heen. Maar wat je daar omheen uh, hebt, ik heb ook de reggae van dichtbij meegemaakt, hoe dat in zijn werk gaat met die, uh, met die artiesten. En die komen eigenlijk niet voor, de, voor het optreden, maar die komen voor de dubplates die ze inzingen, voor de lokale soundsystems. Die leggen daar dik geld voor neer bij zo'n artiest. Mm -hmm. Ik hoorde van Overly Perry bijvoorbeeld dat hij voor weinig geld op een festival in België op kon treden, omdat hij met twee zakken contant naar huis gaat. En dan hoeft hij alleen maar in een microfoon wat, dingetjes, uh, wat goede dingetjes over een soundsystem heen, uh, heen te gooien. Uh, dus ja, hoe men de markt beleeft inderdaad en ook de idolscultuur erbij is gekomen. Maakt dat Tivoli uh, en ook een aantal podia hier geen podia meer zijn waar geëxperimenteerd wordt. Waar nieuwe dingen gebeuren. Maar waar inderdaad een totale prefab act komt te staan. Die uh, de toeschouwer mag consumeren als waren het een zak chips. Uh, ik denk dat daar de punk een beetje misgeslagen wordt en dat staat voor mij ook haaks op cultuur, mm -hmm. maar weet je een, een lokale cultuur, zoals Ries het zegt, van, uh, doe een rap battle op het winkelcentrumpleintje uh, uh, enzovoort en, en waarschijnlijk gaat dat beter want dan is dat gevoel van verbondenheid er in plaats van het gevoel van individueel consumentisme uh, naar een concert gaan, naar een optreden mm -hmm. andere remarks die me zo te binnen schieten is dat de, de bands tegenwoordig ook niet meer echt voor een uh, en de dj's ook niet meer voor een dansbare sfeer zorgen. Uh, in de House is de muziek erg verschraald. Uh, de bands proberen te veel te reproduceren wat ze op hun album hebben staan. Mm -hmm. In plaats van uh, die nummers anders aan te vliegen is er een keer een andere versie te spelen. Trek hem even uh, een tijdje door en zo. Het, het is allemaal van tevoren geregisseerd, de hele show. Mm -hmm. DJ's draaien niet meer live. Omdat de mix moet geëikt zijn op, het, op de lichtshow. Ja, ja. ja. Op de, ja. de visuele presentatie van het geheel. Nou, David Guetta die moest laatst een, een concertkens. Want dat is een USB-stick wat al zijn liedjes kwijt was, hè? Nou, dat zal de USB-stick met zo'n premix zijn geweest. Ja, nee, dat is een grapje trouwens, moet ik zeggen. Maar, maar de, die man draait niet eens platen. Die, uh, die staat gewoon als een soort van... Ja, met zijn handen de ja, net uh, staat hij daar achter zijn draaitafels te hupsen en te springen en te doen alsof hij van alles doet. Maar als er een grote show is, uh, ook Chesto in de Gelderdam, dat was een, een, een visueel aangeklede show met uh, lichten. Dat is eigenlijk gewoon theater geworden nu. De, de, de, de DJ is echt een, een, een karikatuur van zichzelf geworden. Uh, waar hij vroeger in een hoekje stond. Uh, staat hij nu in steeds en iedereen staat naar hem te kijken. En, en het idee was dat je met elkaar ging dansen op een dansvloer. Daar moest de dj voor zorgen. Laatst op een krakersfeest geweest. Daar hadden ze de dj's in een andere kamer gezet dan de dansvloer. Okay. Die stond ergens in een of ander klein hokje met een, met een paar speakers daar. Een beetje lijp te doen en er gingen ook wat mensen omheen en er was een dansvloer. Maar dat was totaal gescheiden. Okay. En dat, dat, dat leverde in principe goed, goed resultaat op. Mede ook de speakers die er stonden. Dat was fantastisch spul. Weet je. Ik, ik, ik liep daar binnen en ik hoorde dat. En dat zijn mensen die zijn daar hun hele leven hier om mee bezig. Speakers bouwen en solderen en dat soort dingen. En op een gegeven moment moet die shit uitgetest worden. Nou, sleep het naar een kraakpand. En dan hoor je dat geluid. En dan denk je, fuck, dit is echt goed, weet je. Ik krijg hier geen pijn aan mijn oren van. Uh, maar op de, op de gemiddelde dansvoer van een paar kutspeakers is het gewoon tegenwoordig, ja, je moet je oordoppen in en je moet maar kijken naar de lasershow of zo. Yeah. ja. Daar, daar zijn dingen mis aan het gaan en ik denk ook dat in... in... Waar, waar komt dat dan door, al, al, al, al dat het geluid van je oorpijn uh, van doen? Uh, mensen zijn al, kennelijk al boven of zo. of die hebben dat niet meer door. Ik zou even vertellen, ik, uh, ik heb een, toen is al uh, echt een aantal jaar geleden, 2011 was of zo. Mm -hmm. was er een feestje ergens in een tent hier in Groningen. Er was uh, gevraagd om dat te draaien van 4 tot 5. Mm -hmm. En dat geluid stond zo onnoemelijk hard al toen ik binnenkwam, want dat was echt een goede installatie zeg maar, maar die kunnen ook heel hard. Alleen het idee mm -hmm. van een grote installatie is dat je hem niet te hard zet, want het geluid is al goed. Uh, dat ding ging veel te hard, achter, achter, achter in, het, in de benedenzaal uh, deden mijn oren nog steeds pijn, ik moest op zoek naar oordoppen. En uh, de tent was de hele avond zo'n beetje leeg, er was één bekendere DJ die kwam even langs en daar kwamen wat mensen voor, die had het ook wat beter onder controle, dat geluid. Maar toen de volgende DJ kwam, die ging te hard. En de hele dansvoerloop loopt leeg. De hele zaal zit leeg We zitten hier nog met zes man achter in die zaal. En dan moet je nog van vier tot vijf gaan draaien. Moest samen een vriend van mij. En toen heb ik uh, tegen hem gezegd van als we daarheen gaan, dan gaat het geluid zachter. We hebben ook de mazzel gehad dat we op die draaitafels alleen maar op de, omdat we vinyl gingen draaien alleen maar mono konden. Dat bracht ook al een hele andere sfeer. Het geluid ging zachter. En uh, ja, om vier uur stond er niemand. En om vijf uur heb je die tent vol uh, zitten. Nou, niet... niet Scheidvol, maar dan zitten er tenminste weer mensen aan de bar te zuipen. En je hebt er dan een, een twintigtal mensen op de dans staan. Dan Misschien dat idee van ja, het geluid moet hard of zo. Uh... Het is denk ik een soort van een, een, een beetje een ego-tripje aan het worden. Omdat dus de grote DJ's op dit moment, de voorbeelden, die doen niks meer echt. Dus men let helemaal niet meer op het vak wat het is om uh, 90 dB uh, over een dansloer heen te jagen. Mm -hmm. wat, je daar, uh, wat je daarvoor moet doen dat dat een beetje aangenaam is en dat je erop kan dansen. En, en everybody's a DJ nou. En, en dat hebben we gemerkt. <laughs> yeah. en, en hetzelfde geldt voor, uh, uh, uh, voor de singer-songwriters. En iedereen kan dat nu wel. Iedereen kan wel een paar akkoorden spelen en een stemmetje maken. En, en dat kan. En dat Klont het een beetje naar elkaar toe en uh, echt een totale regressie op creativiteit hierin uh, waargenomen. Maar, de afgelopen... Loop je nou te, te klagen dat er te veel concurrentie is en dat er heel veel van die concurrentie slecht is? Of, uh... Nee, uh, want ik zie het niet meer als concurrentie. Oké, okay, oké. Okay. De, de, de, de, de grap ook die ik met Henk aan het doen ben in de muziek... ...dat we zijn inderdaad die bypass aan het aanleggen... ...zo van nou, als, als iedereen dit doet... ...dan hoef je het alleen nog maar anders te doen... ...en dan klink je anders en dan klink je gedisciplineerder... ...en dan zorg je voor goed geluid, weet je wel... ...dat mensen ook je teksten kunnen verstaan... ...oh wat vet! Uh, ja, maar, ik... maar, ja, maar ik, ik snap dan niet precies wat de issue is... ...want kijk, als zoveel mensen het slecht doen... ...en niet weten hoe het geluid om te gaan... ja. Ja, en jij weet het wel, ja, dan heers je natuurlijk, want dan komt iedereen naar jou toe. Om uh, Kanye West uh, te quoten, ik wil ook wel eens goed vermaat worden, weet je wel. En volgens de speld is het probleem dat iedereen die uh, oordop in heeft. En als het die allemaal uitdoet, kan de muziek zachter. achter. <laughs> ja, jullie, ik snap het wel, hè? maar jullie, uh, ik, ik zie het niet als iets negatiefs. Want als jij weet hoe je wel goed geluid moet maken en een goede show moet neerzetten met perfect geluid, ja, dan heers jij. Dan komt iedereen naar jou toe. Dat, uh, dat is zeker een, een, een aspect erin. Als je dat gaantje goed, uh, goed gaat beheersen... Ja, het concept waar je geen oordoppen nodig hebt. Ja, men is wel gewend geraakt... natuurlijk aan, aan een bepaald iets... en werkt dat uncomfortable. En dat is, uh, dat is af en toe leuk om te zien. Dat het publiek uncomfortable wordt... met hetgene wat je doet. Ja, dan moeten ze naar jouw concert toe... en dan zitten ze daar met al die oordoppen in... van, hé, hey, ik kom er niks <laughs> Ik heb wel eens oordoppen in gehad dat uh, was bij Frank Black, uh -huh. van de Pixies, yeah. support en toen hoorde ik het juist beter. Oké. Okay. <laughs> het yeah. heeft ook jaren uh, bij hem gekost dat hij zelf door had van, hé, hey, misschien kan ik wel eens wat zachter gaan spelen. <laughs> het, het, het, op een gegeven moment wordt het gewoon één ruis. Yeah. <laughs> dan is het gewoon, en dan is het ook echt niet meer leuk meer. En het enige wat je kunt doen, ...is eigenlijk zuipen. Het is het geluid van wanhoop. <lacht> is zo hard, zeg maar. Oh, daarom is het gewoon om de drankconsumptie omhoog te drijven. Ja, dat, ja, dat ja. idee inderdaad in de crew. Want ik heb natuurlijk jaren in de crew gewerkt vroeger. En uh, daarom moest, uh, zei ik ook wel eens, is het misschien een idee om de muziek wat zachter te doen? Want dan kunnen die mensen elkaar verstaan. Nee, zei de baas, muziek moet hard. Want dan gaan ze schreeuwen, dan krijgen ze eerder droog strot. Mm -hmm. <laughs> en dan kopen ze meer bier. Daarom staat de muziek zo, zo hard in de kroeg. Ja, wat eigenlijk niet zo uh, leuk is om, uh, ja, om zo met je klanten rond te gaan natuurlijk. Het nee. nee, is ook nog eens niet waar. Uh, op het moment dat je een goede, goede conversatie toestaat en je kroeg begeleid door lekkere muziek. Ja, dan is gewoon, men gaat wel meer zuipen, maar men begint rustig. Maar dan komt iets op gang en dan ga je, dan gaan ze uiteindelijk gaan ze vet zuipen. Maar ik snap wel zo van ja, dat is wel mooi die quick fix, weet je wel. Als ik mijn muziek maar zo hard zet, dan hè, mensen dit en dat. Nou, ik, ik, ik, ik ben naar eigenaar toegelopen. Ik zeg, kan ik alsjeblieft wat hoog uit je muziek draaien? Want dit slaat nergens meer op. Nee hoor, nee, nee, nee dat moet zo. Uh, gewoon takken herrie, je kan elkaar niet verstaan. Ja, klopt, ja, maar ik, dit is natuurlijk verschillend. verschil. Hè? Je hebt ik heb bepaalde kroegen waar, waar helemaal, ik, heb, ik ben zelfs in een kroeg geweest... er staat gewoon helemaal geen muziek aan. Hè? Dan heb ik wel eens gevraagd, van waarom ja, heb je hier geen muziek? Hij zeg, ja, dat doen we al sinds 1700 niet. <lacht> uh, dat is een kroeg in Amsterdam, die bestaat al vanaf 1700. Maar. Uh, <lacht> uh, nou, daar hebben we onwijs gesopen natuurlijk. Uh, terwijl we hele goede gesprekken hadden. Maar het was ook andersom, dat je dan. Ja, dit is een beetje de. de, de, de Skihut uh, shit. Ja, daar staat de muziek uh, gewoon keihard op. Dat de meeste mensen die daar komen hebben ook niks tegen elkaar te zeggen. Snap je? Nee, dan hmm. moet je met handgebaren duidelijk maken dat je uh, even er goed op wil. Met de ene hand een rondje en de andere er doorheen, zeg maar, zo van ik wil, wat neuken. Oh jongens, het uh, N-woord is gevallen. Uh, het is meestal een teken dat we ook een beetje moeten gaan afsluiten. Ik uh, zie ook al dat het al uh, heel erg laat is. En, uh, goed, ik wil jullie allemaal uh, hartelijk danken voor het meedoen aan, uh, aan deze uitzending. Uh, ik heb nog even een kleine mededeling, want Vrijheid uh, ja, radio wil uh, natuurlijk ook geld in het potje hebben. Dus uh, ja, we gaan uh, kleding op de markt brengen. Uh, eerst gewoon uh, een Vrijheid radio t-shirt, maar er staat gewoon het Voluntarisme-logo op. Uh, kan je allemaal zien op de website. En dus als je geïnteresseerd bent, uh, laat even weten. Bij genoeg uh, reacties, dan uh, gaan we het gewoon doen. Uh, goed, verder is er volgende week nog een, een borrel in Utrecht van de Libertarische Partij. Dat is allemaal een King Arthur. En dat is op zaterdagavond, 31 oktober, vanaf een uurtje of acht. Ik ben er alleen niet bij. Ik ben al op vakantie en dat is even de laatste mededeling. Dat er de komende twee weken geen vrijheid radio is. En ja, wanneer ik weer terug ben, ergens in november, dan gaan we gewoon weer gezellig verder. Dus ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije drie weken. Toe de